wat ze positief aan Matthijs is. Hij is enthousiast. Wat ze negatief aan Matthijs is, hij is heel enthousiast. <güls> Welkom in de Pillekast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. Mijn naam is Roem Schaap. Vandaag praat ik met Matthijs over een schizoaffectieve stoornis, over schizofrenie, over manies en psychoses, en over zijn aseksuele en aromantische coming-out. Ik, ik, ik, dus ik wil dus geen relatie en ik, wil niet, uh, ik hoef niet iemand naast me op de bank en ik voel me niet eenzaam. Het is uh, buiten rond het vriespunt, maar de T is lekker warm. Uh, Matthijs, dankjewel dat je naar mijn studio wilde komen. Ja, graag gedaan. Uh, en dank voor je aanmelding natuurlijk. Ja, nee, ik, vind, uh, ik vind echt zulke mooie verhalen uh, die, uh, uh, die uit de podcast komen. Dus ik dacht van ja, dat wil ik ook. Ja, nou, daar, daar zitten we dan. Ja, de... <laughs> uh, vertel, waarom heb jij je dan aangemeld? Behalve dat je het mooie vond uh, de andere verhalen. Die... Ja, waarom heb ik me aangemeld? Ja, ik heb, uh, ik heb dus affectieve stoornis een combinatie van bipolariteit en schizofrenie, maar goed, de laatste deed ik mee aan een wetenschappelijk onderzoek en toen ben ik weer gediagnosticeerd met schizofrenie. Oh. dat zegt volgens mij ook iets over. En wat is het verschil dan? Ja, dus ik heb dus een manie meegemaakt en ik heb en na zo'n en een psychose meegemaakt en na zo'n psychose duik ik in een, in een depressie. Oké. Okay. Uh, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, ja, en dat is dus... ...omdat de ene keer een manie was... ...en de andere keer echt een psychose... Uh, ...noemen ze dat schizoaffectief. Uh, maar het ja. is eigenlijk een beetje hetzelfde... ...als een bipolaire stoornis. Uh, ja, ik, dus... Voor, ...voor mij dus... Uh, in, ...in een psychose ben ik echt... ...alleen verward. En in een manie uh, zit het veel meer op... ...dat uh, je denkt... ...dat je geweldig bent. En dat je op een bepaalde manier het ook bent natuurlijk. Uh, mm -hmm. Dat uh, dat is het rare. Uh, ik heb in die tijd projecten gedaan met een docent van mij. En uh, die vindt dat zo briljant werk dat hij dat altijd gebruikt als voorbeeld. Maar hij wist niet dat ik manisch was in die, in die periode. Uh, dat dus je bedoelt als je manisch bent, dan lever je ook gewoon beter werk? Nou ja, tot het ziekelijk wordt. Hè? Tot, je, tot je niet meer gaat slapen. En, en, uh, en tot het uh, tot een, uh, um, een probleem wordt. Maar daarvoor is het... Uh, ja, is dat wel heel goed. Dat denk ik wel. Omdat je geen, je hebt geen remming. Je denkt van, ik ben briljant en ik kan dit. En ik, en ik hoef, uh, uh, en uh, ja, dat, dat helpt. Ja, dat, dat stukje zelfvertrouwen, dat is wel belangrijk. Ja, dat, uh, dat is zeker belangrijk. Uh, maar uh, ja, dus dat, uh, dat gebeurde in die periode dat ik manisch was. Ja. Eh, wanneer was dat? Welke, waar hebben we het over? Hoe lang is dat geleden? Uh, even kijken. Ik werk nu vijf en een half jaar bij Organic. S uh, zes jaar geleden. En was dat de eerste keer? Dat was de eerste keer manisch. En daarvoor ben ik psychotisch geweest. Uh, anderhalf jaar daarvoor. En dat was de eerste keer dat je echt merkte van wow, wow. Ja, dat was de eerste keer dat ik echt merkte wow, wow. Ik was uh, op Lowlands aan het werk. En ik ben daar verward geraakt. En uh, toen... Uh, wat was je aan het doen? Wat voor werk? Ik was uh, bij de Laplace. Uh, dus groenten snijden en uh, achteren... Uh, terwijl de muziek... Uh, ja, terwijl de muziek klonk. speelde. En dan mocht je, mocht je dus uh, twee dagen werken en één, uh, en één dag festival. Dat oh, was uh, okay. de Dion. Dus uh, ja, het was, was uh, heel leuk. Uh, maar ik ben verward geraakt op een gegeven moment. Ho ook... hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ja, je staat hoe... gewoon lekker komkommers te snijden en dan... Ja, nee, ja, het, het bouwt zich heel langzaam op. Uh, je... Ja, het lastige aan verwardheid is dus... Uh, dat als je het kan uitleggen, het geen verwardheid is. Uh, mm. Dus het, wat, het, wat het dan precies is, weet ik ook niet. Maar uh, je, hebt, je hebt overtuigingen die niet kloppen. Uh, je hebt uh, wat ze dan noemen jumping to conclusions. Dus je ziet iets kleins en je gaat er een heel verhaal aan uh, verbinden. Uh, en uh, je, je hebt geen controle meer over je gedachten. Dus... Uh, Soms heb jij gedachten, maar in zo'n psychose hebben die gedachten jou eigenlijk. Hè? Ze, ze nemen je over. Uh, je kunt de realiteit niet meer onderscheiden. Dat, uh, dat gebeurt er dan. En, en merkte je iets aan jezelf veranderen? Want ik neem aan dat je gewoon normaal eerst normaal gewoon hebt staan nou, ja, werken. en broodjes ja, ja, ja, te maken. Ja, ja, je bent... Um, um, ja. Uh, ik vind het heel lastig. Um, ja, wat verandert er dan? Nou, ja, eer, uh, of... Het heeft eigenlijk een anderhalve maand geduurd... dat ik dacht dat de wereld gek aan het worden was. Dat andere mensen rare dingen aan het doen waren... rare gesprekken aan het voeren waren... mijn gedachten aan het lezen waren. Dat ze allemaal... iedereen is raar aan het doen. En uh, mensen doen rare dingen. En uh, ja, op, op een gegeven moment in de kliniek... na wat medicatie dacht ik... shit, dat is niet die wereld die raar is... en gek aan het doen en anders aan het doen is... maar dat ben ik zelf. Hmm. Dus je, bent, ja, je, je denkt gewoon waarom doet iedereen zo raar en waarom uh, voeren mensen gesprekken met elkaar en waarom ze hebben het allemaal over mij en ze lezen mijn gedachten en uh, de wereld lijkt een soort game te worden. En Although, hoe, lang heeft die, hoe lang duurde zo'n periode? Uh, ja, uh, ik, uh, m, ja, heel wisselend. Dus van een aantal, het, het kon een aantal uur zijn en dan ging het weer redelijk oké okay. en dan het dook ik er weer volledig in. En uh, toen ben ik dus uh, na Lowlands een maand bij mijn ouders geweest. Uh, dat escaleerde zo dat ik ben opgenomen in de kliniek. En dat duurde ongeveer uh, twee maanden en, uh, in de kliniek. En ik denk dat ik na drie weken in de kliniek en medicatie weer een beetje dat besef had, oh shit... Het lag bij mezelf. Hè? Ik, ik was degene die gek was. En niet die wereld was helemaal raar. Het maar het worden. is dus niet in die hele periode... zijn er ook wel momenten dat, je, dat het ietsjes uh, nou ja, afzwakt. En dat je ja. iets, iets beter nog gewoon kan nadenken. En heb je dan op zulke momenten niet... van wat gebeurt er eigenlijk met me? Uh, ja, het, uh, omdat je dus het idee hebt... dat het buiten jezelf ligt. Hè? Dat die anderen raar aan het doen zijn en, en complot aan het uh, bedenken zijn en uh, jouw gedachten aan het lezen zijn. Kun je, dus niet, kun je dus niet uit, je komt er niet volledig uit. Dus je denkt niet van, oh ja, uh, uh, het gaat nu helemaal goed. Maar ik bijvoorbeeld, uh, dan ging het niet goed en dan kwam ik daar weer uit en dan heb ik... Uh, twee uur uh, staan koken bij mijn ouders. Weet je wel? Dus, je, do, dus praktische dingen kon ik dan gewoon weer he, volledig oppakken. En op een ander moment namen nam die gedachten me vo, volledig over. Hmm. Even terug nog naar dat moment uh, op Lowland. Want voor die tijd was er dus eigenlijk niet heel veel met je aan de hand. Nee. En, uh, wat gebeurde er dan op dat moment? Merkte mensen om jou heen dat er iets was? Of dacht je zelf ik moet hier weg? Uh, nee ja. Ik, ik, ik denk dat ik verward ben overgekomen. Ja. Zo kan ik, het, uh, kan ik het zeggen. En uh, toen ben ik naar een centraal punt gebracht. Um, Door collega's of zo? Ja, weet ik dus ook niet meer zo hmm. heel duidelijk hoe dat nou gegaan is. Ik ben naar een centraal punt gebracht. Daar zat iemand met iets psychiatrisch in zijn titel. Maar ik was toen <laughs> ook zo verward dat ik dat dus niet helemaal meer heb uh, opgevangen. Nou, daar zat ik mee te praten en te praten. En uh, op een gegeven moment kwam er een, een politieagent bij. En ik vroeg of ik naar het toilet mocht. En dat mocht niet. En uh, toen uh, op een gegeven moment moest ik nog steeds naar het toilet. Dus ik stond op. En zij ze, dachten, verwarde man die opstaat, die wordt vast agressief. Oh, no. Dus uh, in de boeien geslagen. Uh, naar de politiecel gebracht. Ah, drugs en zo. Lowlands. Ja, dat dachten ze, ja. Ah. Dus, uh, nee, dus ja, in de, poli in de politiecel gest, uh, gestopt. Uh, in het de, in de politiebusje. In mijn broek geplast. En ja... Uh, oh. uh, uh, yeah. Nou ja, dat was, uh, was geen fijne ervaring met de eerste hulpverlener uh, die, ik, uh, nee, die nee. ik tegenkwam. Maar uh, ja... En toen zat je in een politiebusje. Ja, politiebusje. Dus politiecel in. Uh, nee, ze hadden me dus naar een bepaalde plek gebracht... waar tegenover de politiecel een uh, psychiatrische kliniek zag. Dus uh, op een gegeven moment kwam, kwam dus een psychiater en een psychiatrische verpleegkundige... Kwamen halen en die zeiden van, nou ja, uh, Matthijs, uh, dit dit en is er aan de hand. We nemen je nu mee en je ouders komen je halen. Dat uh, was uh, de boodschap. En ik kreeg een boterham om te eten. En nou ja, uh, mee naar huis, dat was uh, de boodschap. En ja, die drugspsychose, dat was uh, eigenlijk iedereen's idee. Uh, ja, ook je ouders? Nou, ik heb, ik heb het altijd ontkend tegen mijn ouders. En ik was er ook heel boos over dat dat iedere keer werd gezegd. Want dat dachten ze wel. Um, nou, de, de, de, de huisarts. Uh, had dat. Had, had, uh, um, die conclusie getrokken. Uh, en nou ja, goed. Dus, dus dat, werd, dat werd wel. Uh, ja. Um, dus dat, dat, dat hing gewoon in de lucht. Dus eigenlijk het niet, zo, niet zozeer dat ze echt hebben gezegd. van uh, jij hebt drugs gebruikt en uh, bla bla bla. Maar uh, het, uh, het was. Uh, ja, het was gewoon uh, een van de conclusies die getrokken was. Een mogelijke verklaring. Ja. En op zich een, een logische, oh, uh, uh, als je eerlijk bent. Ja, nee, zeker, zeker. Uh, ja, nee, de, ik denk, als ik dan zelf moet denken over de verklaring... Uh, zit het veel meer in uh, fysieke en mentale uitputting. Ik, uh, ik was fysiek uitgeput van uh, Lowlands... en ik was mentaal uitgeput van afstuderen aan de universiteit. Dus daar was ik... Uh, ja, dat, dat was eigenlijk denk ik de trigger... Dus uh, die uitputting die ervoor gezorgd heeft dat, ja, dat ik psychotisch ben geworden. Ja. En wat gebeurde er toen? Toen ben je dus bij je ouders even ingetrokken? Ja. Uh, gekalmeerd uit zichzelf? Of heb je toen medicatie gekregen? Nee, ik kreeg geen uh, medicatie. En uh, ja, dat is wel jammer eigenlijk uh, op dat moment geweest. Uh, dus nee. die psychiater die bij jou is bezig kijken... Is, heeft ook niet gedacht, uh, Nou, misschien moeten moet we hem iets geven. Nou ja, ik, ik heb in die klinie, uh, kliniek iets gekregen... waardoor ik uh, een anderhalve dag kwijt ben... Uh, na die uit de kliniek komen. Uh, dus ik weet niet wat dat was... maar dat was in ieder geval niet uh, het juiste middel. <laughs> en uh, en um, ja, ik, uh, nee, ik, ben, ik ben dus bij mijn ouders toen geweest... Uh, ja, toen ben ik uh, uiteindelijk uh, opgenomen geweest... en in de kliniek kreeg ik voor het eerst medicatie. En dat, uh, ja, dat kalmeerde de boel. En wat voor medicatie? Uh, Respiridon. En dat is een? een... Antipsychoticum. Oké. Okay. En wat deed dat met je? Maakte je dat rustiger? Dat maakte me rustiger. In het, uh, ja, en dus dat bracht me weer terug naar de wereld. Dus dat was wel fijn. Uh, maar ja, ook in de kliniek uh, bleven ze dat steeds verhogen... Uh, dus tot ik in een soort van zombie was veranderd. Hmm. En toen hebben mijn ouders aan de bel getrokken en gezegd van... nou, dit, uh, zo herkennen we Matthijs eigenlijk niet meer terug. Dus, Herken uh, je jezelf nog wel terug? Uh, ik, was, ik was er niet. Ik was er niet. Je had geen momenten dat je op de bank lag en dacht... wat is er in hemelsnaam met mijn aan de hand? Nee, nee, nee. Dus als ik, als ik op die dosis uh, antipschotisch... Uh, ik, ik, ik reageer heel sterk op medicatie. Dus een half milligrammetje erbij of een half milligrammetje eraf is voor mij de wereld. En, uh, en dus dat de, de halve milligrammetje erbij dat ik in de kliniek kreeg, was zo heftig dat ik gewoon, ik, ik weet, uh, ja, uh, ik was er gewoon niet. Ik, gewoon, ja, de knop van bewustzijn was een soort van uh, dichtgedraaid. Dat is wel bizar. En hoe, vanaf het moment Lowlands, zeg maar, mm -hmm. tot aan het moment dat je wel voor het eerst dacht... Oh, jeetje. Wat is er gebeurd al die tijd? Ja. Hoe, hoe lang heeft dat geduurd dan? Ja, dat heeft dus, denk ik, uh, twee, maanden of ja, twee maanden geduurd. Jeetje. En dat was dus ook... Waar was je toen, toen je dat dacht? Uh, in de kliniek. In de kliniek? Ja. Dus gesprekken, een beetje tot nou, rust gekomen... en dan op een gegeven moment begint het besef te dagen... wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Ja, dat. Maar ook uh, na gesprekken was, viel al mee. Eén keer in de week, twintig minuutjes met de psychiater. En... Uh, en dat was en had je uh... toen ook al een diagnose gekregen? Um, ja, dat was wel interessant. Uh, ik zat toen met de psychiater en de psychiater zei... Uh, Goeiedag meneer van Meerkerk. U, uh, uh, u hebt een uh, psychose gehad. Dat is meestal het begin van een uh, chronische psychiatrische aandoening. Daar bent u uw hele leven zoet mee. <laughs> um, en toen vroeg ik, Ja, wat betekent dat voor mijn werk als ontwerper? Ja, toen zei die meneer van Meerkerk... Dat is een gepasseerd station voor u. Wow. Ja. En had je daar zelf iets tegen in te brengen? Of dacht je nee, echt no way dat dit uh, uh, het einde betekent? Of, nou of ja, was je een soort van, oh, oké. Okay. Nee, nou, ik, ik, ben, ik ben wel eigenwijs. dus ik had. Uh, maar ja, je denkt toch van, ja, de zorgprofessional. Die zal het wel weten. Die zal het wel weten. Die, uh, die heeft het wel gestudeerd. Uh, dus, nou ja, dat was wel, dat uh, ja. Dat komt hard binnen, denk ik. Uh, maar goed, dat, uh, dat gebruik ik ook altijd als ik aan uh, hulpverleners uh, lesgeef... voor samensterks zonder stigma als uh, voorbeeld van stigma. <tie> uh, het moet. Hoe het niet moet. Hoe niet moet. Je kunt niet in de toekomst kijken. Ook nee. als je ervoor gestudeerd hebt als psychiater. Nou heeft die psychiater natuurlijk wel... spreekt hij een beetje uit ervaring zou ik zeggen. Dus misschien heeft hij wel heel veel mensen gezien in zijn leven... waarbij dat inderdaad niet zo snel meer goed komt. Uh, nee, maar uh, dat is ook zo. Uh, maar... Um, je kunt niet in de toekomst kijken. En uh, wat je kunt zeggen... Ik, uh, het was bij mij ook een lang proces en veel zoeken. En, en uh, het was niet uh, binnen een dag over. Dat kun je volgens mij best zeggen. Van, uh, maar je kunt niet zeggen uh, van, uh, uh, dat werk een gepasseerd station is. Dat weet je gewoon niet. Nee. En blijkbaar was dat ook niet zo. Nee. Want je werkt gewoon weer. Ja. ja. Wat, je zei het net al even tussendoor. ontwerper was je. Ja. Wat voor ontwerper... Uh, ja, wat ze dan noemen interaction design, dus uh, um, interacties met op websites en uh, en uiteindelijk nu games uh, ontwerpen, dus zorgen dat mensen op een makkelijke manier door een app kunnen lopen. En uh, wat ik nu doe is uh, mensen op een leuke manier dingen laten leren over uh, over allerlei onderwerpen, door middel van game design. Ja. Um... Vind je het ergens begrijpelijk dat die man toen zei van dat zit er niet meer in voor jou? Um, nou ja, wat Want het ik, uh, is best een ingewikkelde baan ook, kan me voorstellen. Ja, ja nou ja, kijk, uh, het is ook zo. Maar uh, ik, denk, ik denk dat ik ook dit werk niet overal zou kunnen doen. Uh, ik denk dat er een heel specifiek bedrijf is waar ik open kan zijn over mijn psychische kwetsbaarheid. Uh, en dat is Organic, waar ik werk. En dat, uh, dat helpt. Uh, dat je gewoon kunt zeggen: van ah, ik heb een mindere periode. Uh, ik ga, ik ben, ga naar de huisarts en ik verhoog mijn me medicatie. Het, uh, nou ja, uh, dat, dat helpt. Dat je gewoon open kunt zijn. daar Dat open gesprek over kunt voeren. Van, uh, dus dat, dat, dat is, het is een heel specifiek bedrijf. Uh, en het past bij me. En dus dat helpt. Uh, hoe werkt dat in de praktijk dan? Want ik weet niet precies wat jouw klachten zijn op een, zeg maar, gemiddelde, in de gemiddelde maand. Maar hoe werkt dat dan? Bel je dan een week, ben je dan een week thuis? Of? Nee, nee, nee. Uh, ja, dat is, uh, dat zit, uh, ik heb heel erg veel wilskracht. Uh, dus uh, ik ga altijd naar mijn werk. Hoe ik me ook voel. Uh, dus dan kan ik uit bed komen en denken van ik wil niet naar mijn werk. En dan kan ik uh, denken van: ik ga het echt niet doen. En dan kan ik een kwartier op bed liggen en een kwartier onder de douche staan. En alles in me zegt: ik, ik ga het niet doen. En dan ga ik toch. Hm. Um, ja, dat. Um, ja, zo zit ik in elkaar. In, in elke situatie. Dus afhankelijk van hoe je. wat jouw stoornis, <coughs> wat jouw stoornis precies met je doet. Ja, dus ik, uh, dat is. Dus dat, um, dat helpt natuurlijk bij het hebben van een vaste baan, omdat, omdat nou ja, je bent er in ieder geval. en Dan kan je misschien eh, 60% productie leveren en normaal 100%, maar uh, je bent er. En, uh, um, dus, dus dat helpt mee. Ik, ik, ik zit gewoon een beetje te denken, als je dan een, een, een psychiater voor je hebt... Pardon. Die zegt, uh, nou ja, wat jij nu hebt gehad, dat ga je vaker krijgen in je leven. Heb je dat ook vaker gekregen in je leven nu? Is uh, het vaker teruggekomen? Nou, ik heb, ik heb na die uh, psychose dus een manie uh, gehad. Uh, dus dat, uh, dat is me vaker gebeurd. Maar die en... manie is dus bij jou anders dan die psychose. De psychose is controle kwijt en, en, en negatief. Manie is prima en uh, zo omschrijf jij hem. Ja, ja, yeah, Manie is heel leuk. <laughs> Ja, ja de, moet ik wel even correctie maken? Dat voor mensen met een bipolaire stoornis manie ook dan weer valt in het stukje dat ook psychotisch kan zijn. Dus dan moet je eigenlijk zeggen: voor een bipolaire stoornis zeg je dan de hypomanie. Dus dat is dan nog de leuke versie. Ja, ja, ja. goed, de, de hypomanie. Maar uh, het werd ook wel. Het werd ook wel. Uh, ja, het was de hypomanie die, die leuk was. En ja. toen op een gegeven moment werd het dysfunctioneel en werd het heel, uh, heel chaotisch. En, uh, en niet slapen en dat soort dingen. Dus dat, dat wil ik ook wel bij zeggen. Het, het is natuurlijk echt uh, die, die fase voordat het. Uh, ja, zie ziekelijk wordt. Dus aan, ja, ja, en heb je dat nog een keer? Heb, is dat nog een keer gebeurd? Uh, dus die manie is één keer gebeurd en nu, uh, en dat was toen ik gestopt was met mijn antipsychotica. En uh, ik, ik ben toen na die manie besloten ik ga altijd een onderhoudsdosis uh, antipsychotica slikken. Dus dat doe ik. En ik ben er nu heel verdacht op, omdat ik uh, ja, omdat ik het leuke leven dat ik nu leid uh, niet wil kwijtraken. Dus uh, ja, ik trek aan de, uh, de bel bij de huisarts als, ik, uh, als het niet goed bent begaat. En dan verhoog ik mijn medicatie iets. En die, die medicatie is nu dus ook al een periode lang hetzelfde? Uh, nou ja, die, die me medicatie is dus uh, respiratietom. Dus dat is, dat, is, uh, uh, dat is hetzelfde. Maar bijvoorbeeld um, twee maanden geleden heb ik uh, uh, mijn medicatie weer verhoogd. Wat uh, ge uh, ja, gebeurt er dan? Uh, slecht slapen. Uh, gedachten die je niet opzij kunt zetten. Um, ja. Um, huis dat een chaos wordt. Dat zijn de dingen waar ik op let. En hoe, als je bijvoorbeeld denkt... mijn hoofd wordt een beetje een chaos. Hoe uitzicht dat dan in je dagelijks leven? Uh, ja. Uh, ja dus bijvoorbeeld... niet goed kunnen slapen. En, uh, dan liggen je gewoon te malen in je hoofd. Ja, Voor, ja. Uh. ja uh, dus op die manier en ja, je, je, je bent gewoon heel druk. En, uh, Boodschappen doen, lukt dat wel? Een gesprekje ja. met iemand op straat voeren? Ja, ja, ja, ik laat het niet tot het punt komen dat het niet meer gaat. Dat is het ding. Ik trek gewoon tussen aanlaagstekens vroeg aan de bel. En, uh, ja, en dan neem ik weer iets hogere antipsychotica en dat uh, dempt het allemaal weer. En, maar heeft dat ook dan weer een uitwerking op je... Op je stemming, omdat jij zegt ik ben gevoelig nogal voor verhogingen, voor, voor medicatie. Ja, ja, dus, dus dat is dan een keuze tussen, uh, tussen het gedempt leven. Dat is het, de keuze die ik dan maak, hè, van ik demp het allemaal, alle emoties. Maar, maar daarmee ook dus bijvoorbeeld je werkend leven ietsjes dempen. Ja, dus uh, mijn creativiteit is minder, dat soort dingen, ja. en, en, en wat je zei, je gaat dan wel gewoon naar werk in die uh, ja. periode. ja. Is het dan lastiger om hetzelfde werk te doen? Vind ik zelf wel. Vinden je collega's dat ook? Nee, die merken het aan. Of ik, ik denk dat die uh, niet zullen hebben... Of mijn bazen weten dat ik uh, verhoogd heb. Maar mijn directe collega's weten dat uh, denk ik niet. Dus eigenlijk gaat het nu redelijk goed de ja. laatste tijd? Ja, ja, nee, goed. Kijk, het is, ik, ik werk nu vijf en een half jaar bij Organic... En uh, dat gaat goed. En uh, ja, in die periode zitten zit er heel veel ups en downs, uh, uh, wat depressieve periodes, wat uh, uh, onrustige periodes. En maar iedere keer heb ik dus door die medicatie te nemen uh, dat weer stabiel gemaakt. En, uh, ja. Want dat is dus een psycho-afectieve stoornis, yeah. waarbij je dus um, naar hypomanieën zullen we zo maar zeggen, ja. verhoogde stemmingen, depressies. En psychose zit. Ja. En die depressies heb je af en toe nog? Ja, die heb ik, uh, uh, ja, denk één keer in een jaar of zo. Hm. En volg je ook therapie, overigens? Nee. Helemaal niet? Uh, nee, nee. Ik, uh, ik heb drie jaar ben ik behandeld geweest uh, in de GGZ, bij het vroege psychose-team. En uh, na die tijd, uh, ja, was eigenlijk duidelijk van, nou ja, hè, mijn leven is redelijk stabiel. Ik ben open over mijn ziekte. En uh, ja, toen zei mijn psychiatrisch verpleegkundige van ja, als jij het uh, ziet zitten, kan je gewoon uh, het met de huisarts regelen. Ga ik wel even bellen met je huisarts om te kijken of die uh, affiniteit heeft met uh, psychiatrische aandoeningen. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. En, dat, en die huisarts is er dus eigenlijk puur alleen voor als je een verhoging of zo nodig hebt? Ja, die huisarts is er eigenlijk alleen maar om te tekenen voor de medicatie. ja. Ja, uh, want uh, kijk, uh, ik zou het ook helemaal zelfstandig kunnen doen. Maar dat, ja, uh, dat vind ik niet helemaal uh, oké okay om, om dan zelf maar een beetje met je medicatie te gaan, uh, gaan klooien. En nou ja, mocht het echt zo zijn dat het wel niet goed met me gaat en het escaleert, dan wil je uh, dat, er, uh, dat mensen daarvan op de hoogte zijn. En, en, uh. ja. Maar ja, het is, uh, het is redelijk stabiel en, uh, en ik manage het zelf. In, in die periodes, hè? Uh, probeer je dan ook, als je denkt, het gaat misschien iets te snel. Of ik, ik, er dreigt misschien iets heftigers te gebeuren. Neem je dan ook doe je dan ook een verhoging? Want dat is nogal moeilijk namelijk als je manisch bidt, vind je alles namelijk best oké. Okay. Ja, nou, het, het is ook zo. Um, nou, mijn, mijn moeder merkt bijvoorbeeld al drie weken voordat ik uh, medicatie ga verhogen dat er iets aan de hand is. Ja, uh, weet ik, of eh, soms dat ze, dat ze ziet dat ik laat nog op wat, WhatsApp zit, of dat uh, uh, nou ja, dat ze gewoon merkt aan me praten uh, dat ik dat ik, uh, um, dat ik in een verhoogde stemming zit. Dus zij, uh, dus dat, dat signaleert ze en dan zegt ze dan tegen me en dan zeg ik, nee joh, zeg niet zo. Nee. En dan drie weken later <laughs> zeg ik, oh ja, was wel zo. Dat is wel vrij bekend. <laughs> ja. ja, dus uh, zodoende. Ja, nou, het is wel, uh, wel grappig. Ik had er nog nooit van gehoord, ook van, een, een, van die stoornis. Nee, ja, het. Het, het, um, het is, lijkt heel erg op een bipolaire stoornis. Het lijkt heel erg op een bipolaire stoornis, met dan uh, dat je ook, uh, of dat aan, bij mij de eerste keer echt een psychose was in plaats van uh, echt een verhoogde stemming. Ja. En uh, je, je vertelde over je, je werk, dus dat is nu in coronatijd natuurlijk vrij, vrij lastig om uh, op kantoor te zitten. Uh, is het dan moeilijker om thuis te werken voor jou? Dat je uh, meer met je eigen gedachten zit? Nou ja, um, tijdens de eerste lockdown was dat wel uh, vrij pittig. Uh, tijdens de tweede lockdown uh, uh, hebben mijn baas besloten om iets meer op, op kantoor te zijn. Om, uh, om te, omdat de productie toch echt naar beneden was gegaan. En, uh, en dat, uh, dat helpt wel, dat je op, op kantoor kan, weer, weer kan werken. Ja, maar het is niet zo dat je als je thuis zit bijvoorbeeld te veel last hebt van je eigen hoofd. Dat die afleiding op kantoor juist wel goed is. Nou, ik, ik, heb, ik heb altijd een beetje last van mijn eigen hoofd als ik alleen ben. Uh, mijn hoofd... Uh... Ja, ik vraag het ook niet voor niks. Nee, <laughs> nee. Het is een beetje gerelateerd met de bieberleger. ik kan me heel goed voorstellen hoe dat werkt. Ja, nee, mijn hoofd uh, heeft een neiging om uh, af en toe uh, een soort grootste foutenreeks uh, af te spelen. En zo erg dat ik dan denk uh, dat ik dat niet kan stoppen. En dan, uh, en dan uh, moet ik uh, als soort dwanggedachte moet ik dan zeggen van je bent bipolair en je hebt schizofrenie. Zo so is het dat, dat zo'n dwanggedachte die dan opkomt. Dus ja, dat, uh, dat is wel heftig. maar uh, Dus dat doet mijn hoofd als ik alleen ben. Ja, precies. Ja. Dus uh, ja, nee. Uh, Heb je denk ik minder last van als je gewoon met collega's omgaat uh, overdag? Ja, klopt. Schizofrenie, wat is dat? Ja, dus dat is die uh, uh, last hebben van meerdere psychoses. Dus je kunt uh, uh, diagnose krijgen, psychose niet nader omschreven. Dat is dan, je hebt één psychose gehad. Mm -hmm. En dat wordt niet nader omschreven. Meerdere psychoses. Uh, noemen ze dan schizofrenie. Oh, dat, is het. dat is het. Dat is de hele. Dat is de hele uh, uh, verschil. Alleen, nou ja, hè, in de volksmond heeft schizofrenie natuurlijk echt uh, uh, een hele andere betekenis. Dat uh, uh, bijvoorbeeld zit heel erg het idee natuurlijk van stemmen horen of een gespleten persoonlijkheid. Ja, nou, twee verschillende of drie verschillende persoonlijkheden. Ja, dat is, dat is dus heel iets anders. Dat, oh. uh, dat heet uh, dissociatieve Het is goed dat je het zegt. Ja, yeah, dissociatieve <lacht> stoornis is volgens mij als je, uh, als je um, ...disassocieert... en meerdere persoonlijkheden. ...hebt, zeg ik uit mijn hoofd. En um, nou, het horen van stemmen... ...is wel heel veel voorkomend... ...bij mensen met schizofrenie... ...maar ik heb die uh, niet. Ik hoor geen stemmen. Wat is dan jouw stukje schizofrenie? De puur dat, dat jij één keer psychotisch bent geweest. Ja, dat ik Waarom wel, dat... ben je dan niet gewoon psychotisch? Uh, ja, omdat... omdat uh, dit, is, ...dit is hoe, het, hoe het de DSM het definieert... Oh ja, ja, ik vraag het oprecht, ik weet het niet. Nee. Ik dacht dat je ook namelijk gewoon zeg maar, de diagnose psychotisch kon krijgen. Dat je, als je... Uh, nou ja, er is heel veel discussie over de term uh, uh, schizofrenie. Omdat, nou ja, uh, omdat daar dus zulke verkeerassociaties bij zijn en zulke heftige uh, associaties. Mijn psychiater heeft toen ook gevraagd, van, toen we de tweede diagnose gingen doen, van, nou ja, er zou wel eens schizofrenie uit kunnen komen wat... Betekent dat voor je? Uh, wil je dat? En, uh, wil, ik zeggen, wil je dat? Ja. <laughs> uh, dat, uh, dat is ook een aparte. Ja. Als je daar een keuze in hebt. Nou ja, je, of je het label wil of niet. Ja, nou ja. Dat, hmm. omdat, omdat er wetenschappelijk gezien ook heel veel discussie over is. Of dat, of dat label uh, voldoet. En, uh, en het stigma dat daarmee komt. Dat je dat kunt zeggen van nou ja. Ik heb het liever over psychoses. Als uh, over schizofrenie. Als je naar al die labeltjes dus op een rijtje zit, waar denk je dan, hoe denk je zelf, hoe zou je jezelf omschrijven? Ja, ik, ik denk dat die, lab uh, die labels zeggen natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Nee, daarom. Nee, het, uh, of, uh, ja. mijn mening is dat, um, dat die hele diagnose uh, volgens de DSM uh, eigenlijk alleen belangrijk is voor de zorgverzekeraars. Hè? Want dan kunnen ze zeggen: van nou ja, dit, is de, dit is het label, daar behandelen we op. En, nou ja, dat... Kost zoveel, vergoeden zoveel. Ja, precies. Ja. Dat, dat is waarom het belangrijk is. Um, nou ja, hè? Het, het geeft ook een range aan van medicatie. Hè? Van antipsychotica zit meer bij psychosis, uh, ja, Stemmingstabilisator meer bij bipolariteit. Ja, maar het um, zijn er ook weer antiepileptica vaak. Ja, dus. dus ja, het, het is een dus, grote chaos ook. Ja, natuurlijk. Nee, het, het, eh, um, het is allemaal um, trial and error. Eh, wat werkt bij jou? We hebben geen idee. En, uh, of moet je het, dat, en dat, ja, dat is gewoon zo. Ja. Uh, de, de, heb je wel, denk je wel, het juiste medis, medicijn gevonden? Uh, ja, ja ik, ben, ik ben bij mijn eerste antipsychoticum gebleven. wat ik in de kliniek gekregen had. Dat werkt best oké. Okay. Um, maar best oké? Okay? Nou ja, goed. Dat klink, dat klinkt dus wat beter aan. Best oké. Okay. Dan hoor ja, ik ook nog wel wat uh, nadelen. Nee, ja, zeker. Zeker. Uh, ja, nee. Het, uh, um, die halve milligram die ik gebruik als ik in een verhoogde stemming slash... Uh, uh, ja, dat, dat ben. Dan, uh, ja, dan dempt dat het zo dat ik bijna niks meer voel. En uh, het demt mijn creativiteit. En het, ja, het demt alles. Het demt en de, uh, de gedachten Maar het demt ook ja, wat ik voel. En is voor jou de keuze heel makkelijk dan? Dat je denkt, het, het, het, zeg maar, als ik ze niet neem... dat is voor mij zoveel erger dan dat gebrek aan creativiteit... als ik ze wel neem. Ah, ja, dat is het altijd een moeilijke keuze. En, en weet je wel, dan, dan ben je de tweede nacht de hele nacht wakker. En dan uh, moet ik wel een traantje wegpinken en dan denk shit, het gaat weer niet goed. En ik moet weer... Ik moet weer, ja. Uh, maar goed, ja, weet je, uh, ja, je wil je, je leuke leven blijven leiden. En ja, als ik in een kliniek zit, is dat gewoon wat lastiger uh, dan als ik thuis zit en op mijn werk. Ja, ga je dan ook naar een kliniek toe als je die dosis verhoogt? Nee. Ja. nee, maar dat is voor mij echt een soort het angstbeeld. Dat het uiteindelijk nodig is dat je daar belandt? Ja. Ja. ja. Maar het is dus niet zo dat je tegen medicatie bent? Uh, nee, ik ben niet tegen medicatie. Ik ben wel uh, um, tegen het standaard, uh, standaard op een hoge dosis zitten. Uh, ik ben tegen, uh, het feit dat, uh, tegen het feit dat uh, medicatie ja, eigenlijk heel makkelijk wordt voorgeschreven. Ik denk dat het een hele ingewikkelde keuze is. En uh, dat je daar altijd in discussie over moet blijven. Van, wat wil je dit? Is dit, is dit, is dit de minimale dosis? Uh, is dit waard voor jou? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Ja. Ja, die vraag was voor mij uh, ook wel duidelijk. Want ik, ik werd er dus een stuk minder creatief van. En ik kon ook eigenlijk niet zoveel meer doen. Dus dat is de reden waarom ik uiteindelijk gestopt ben met die medicatie. Ja. Denk je dat, het ooit jou ook, uh, dat je dat ook gaat doen? Ik um, nou, kan omdat... je voorstellen dat je dit gewoon tot je 65 of tot je pensioen 67, tot je dan uh, 68 misschien wel? Ik weet. Ja, dus, ik had het laatst opgezocht, het was echt of zo. Volgens mij moest, moest ik als een leeftijdsverwachting om mijn uh, oog blijven zoals die nu gaat, dan was het of zo op mijn 70ste. Ja, dus, je uh, moet nog even. Ik moet nog even. Nou, tot die tijd, denk je dat je tot die tijd gewoon een lekker medicatie blijft ik, uh, ik denk het wel, uh, omdat dus die onderhoudsdosis me eigenlijk niks... Uh, uh, Um, dan voel ik die bijwerking nu niet. Dus bij die onderhoudsdoos gaat het gewoon goed. Ik denk dat het een steuntje in de rug is. Um, en ja, dus, uh, en die, verhoging, die verhogingen manage ik zelf. Hè? Ik mag daar zelf over beslissen. Het is ook gewoon dat is natuurlijk heel fijn dat je uh, daar een eigen keuze in hebt en dat zelfmanagement is. Maar denk je dat je het ooit gaat afbouwen? Dat je gewoon eens nieuwsgierig bent hoe het... Ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk gewoon dat gebeurt bij veel mensen. Dat ze denken, ja, het gaat nu al heel lang goed. Hoe zou ik eigenlijk zijn zonder die medicatie? Ja, ik heb, uh, ik heb dat uh, dus een jaar na mijn psychose gedaan. Toen ben ik gaan afbouwen. En een half jaar later was ik dus een Dus dat was voor mij een teken van, nou ja... Uh, laten we dit niet meer doen... Uh, Hoewel die maar niet dan weer niet zo vervelend is. Of werd dat bij jou ook een beetje? Ging het uiteindelijk liep het wel ja, uit de hand? Ja, het liep enorm uit de hand. Ah, uiteindelijk. Okay. Ja, nee, nee ja, dat snap die... ik hem wel. Ja, nee, het, het, het escaleerde. Maar uh, ja. Nee, het begin was leuk en toen was het niet meer leuk. En... <laughs> Wat gebeurde er? Hoe begon die? Hoe begon die? Ja, dat ik echt dacht van, nee, uh, dat heb ik eigenlijk altijd, ook in mijn psychose. Dat ik denk van, ik ben briljant en ik heb uh, het, uh, de sleutel van het bewustzijn gevonden. <laughs> kan je me nog herinneren? Ja, nee. Ja, ik, oh. heb, ik heb hele papers geschreven. Het, <laughs> in, alle, in, mijn, in mijn psychose en in mijn manie heb ik papers geschreven over, uh, over het bewustzijn. Uh, die uh, beide keer zijn uh, door uh, mensen die er verstand van hebben beschreven als onzin. Oh. Dus, uh, nee, het, uh, maar goed, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik de sleutel tot het universum en uh, het bewustzijn heb gevonden. En dat, uh, ja, dat is heel tof. Maar dat meen doen? je oprecht? Ja, nee, dat meen ik op, op, oprecht. Op dat moment denk ik. Op dat? Ik, ja, nee, op dat moment. <laughs> op dat moment zeker. Maar denk je dat nu ook nog steeds? Nou, dat was een goede ingeving. Er dus zit eigenlijk wel wat in. Nou, er, zit, er zitten wel dingen in. Kijk, uh, vertel uh, hem eens. Wat, is er, wat heb je toen gevonden? Oh, nah, nou nee, het, gaat, het gaat vooral over... Um, uh, uh, uh, uh, ja, dan moet ik een stukje filosofie uitleggen. Dat maar... geeft niet. Oké. Okay, uh, nou ja, het, uh, het gaat dus over het feit dat, um, dat er zoiets is als kwaliteit. Iets mm -hmm. is goed of iets is min, uh, of iets minder goed... En er is... Even, dan ga ik meteen ook met je mee filosoferen. Op basis van wat dan? Wie, ja, is dat die, wie geeft ja, dat oordeel? Da, precies, dat is dus het mooie. Dus je kunt, je, uh, je, je kunt kwaliteit niet definiëren. Want als je een definitie gaat maken van kwaliteit... Uh, op een gegeven moment... Uh, um, als je een definitie hebt van kwaliteit... En je gaat dan een checklistje maken van uh, dit, dit, dit, dit... dit, dit en, het, en je maakt dan een product... Dan is de kwaliteit lager dan dat, yeah, uh, dat je daarvoor had. Omdat het soms heel belangrijk is om regels te breken. Of als je maar bewust een regel breekt. Van, dus kwaliteit is, is, uh, is niet te definiëren. Dat is eigenlijk uh, mm -hmm. uh, uh, een bepaalde filosoof die dat uh, heeft bedacht. En dan... Dus je hebt, uh, dat is dynamische kwaliteit, dus die, die, die kwaliteit in verandering zit en je hebt een kwaliteit die uh, statisch is. Dus die zit, uh, en die is, uh, zit dan in het, in het biologische, in het uh, psychologische en in het sociale. Dingen als liefde. Ja. ja. Dus, de, dus, dus de, en op al die, al die vlakken bestaat dus kwaliteit en op al die vlakken is het brein uh, bezig met... Uh, met het zoeken naar kwaliteit. En, en, en systemen kunnen, een baal, kunnen... ...kwaliteit verhogend... ...of kwaliteit verlagend zijn. Nou ja, ja, ja. ja. Dus, uh, Tot zover heb ik hem. Nou, ja, dat, dat, dat, en, en, en ons brein... Is, op die, ...is ook op die manier opgebouwd. Dus, het is, uh, dus je hebt de, de biologie... En, de, uh, en, dan de, ...en daarbovenop... ...psychologie... ...en dan eigenlijk het sociale aspect. Uh, dus de, in, de, in de interactie... ...en, en, die, uh, en op... Uh, en op die manier uh, um, ontstaat dus eigenlijk bewustzijn, omdat je dus, uh, omdat je dus, je hebt die biologie, dus die uh, dat brein, en die psychologie waarin je dus op een gegeven moment praat met jezelf, en, en het sociale waarin je dus de interactie met de anderen aangaat. Uh... Oké, okay, nee, moet, dat moet ik even laten bezinken. Maar ik snap wel wat je een beetje, beetje welke richting erop moeten. Ja, nou ja, goed, ik, ik ben er ook wel... Maar ja, dat is dan de kern van het bestaan? Dat je brein op zoek is... Dat is wat, zeg maar de, de, de kort door de bocht? Ja... De, de, ik ik snap dat het nu heel lastig de... is om het nu uit te leggen. Zeker als je dat schrijft in een manisch bui, maar... Ja, dat is, dat is waar ik op dat moment heel erg mee bezig was. Ja. En nog? Nee. Nee. Oh. <laughs> en hoe kwam dat dan? Omdat je iets moois had gelezen, iets van die filosof. Welke filosof was het overigens? Uh, ja, hoe heet hij ook weer? Um, nou ja, hij heeft Zen en the Art of Motorcycle Repair oh, ja, ja, ja, ja. geschreven. Ik weet en, niet, wie je, Ik weet zijn naam. Maar ja, ja. En, en, en, en, en zijn tweede boek is Laila. En uh, nou ja, in Zen en the Art of Motorcycle Repair beschrijft hij dus zijn psychose van afstand. En zegt hij van, nou ja, daar dat wil, dat wil ik nooit meer naartoe. En in Laila komt hij daar eigenlijk op terug. Zegt hij van, nou ja, hm. misschien is die psychose ook wel goed en mooi en, en, uh, en uh, draagt iets bij. Vind je dat ook? Kan je daar iets bij voorstellen? Nou ja, Het is dat... natuurlijk een hele pure... Het is heel Biologische puur. emotie. Ja, ja, het, Als dat enige nou, <laughs> sens het, maakt. Het, het, het, het is natuurlijk wel. Het, het, is ook, het heeft een bepaalde schoonheid. Het is, een, het is uh, heel puur. Het is heel het is rauw. rauw en het is heel uh, echt. En het is ja. Heel, uh, ja. En, um, nou ja. Ik, ik zou er niet altijd in willen zitten, maar ik ben ook wel op een bepaalde manier blij dat ik het heb meegemaakt. Ja, maar dat, ik, dat hoorde ik er net ook wel een beetje doorheen. Daarom dacht ik, misschien vind je het ook wel interessant om eens te kijken hoe het straks, niet over vijf jaar, als het allemaal goed gaat. Om eens te kijken hoe is het nou zonder En misschien kan ik die psychose wel het hoofd bieden. Als ik hem af en toe even terugtrek en even. Ja, nou ja. Ik zeg helemaal niet dat je dat moet doen hoor. Want ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is. Maar ik zou, denk ik, zelf daar heel nieuwsgierig naar zijn. Ja, nou ja, wat ik al zeg. Uh, met met uh, een, uh, een droombaan en met leuke vrienden en met. Uh, een leven wat, wat zo op de rit staat. Uh, ben ik daar niet zo nieuwsgierig meer naar. Het hoeft voor jou niet. Dat nee, wel het dat is wel goed zo. Ik, uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb hier goed over nagedacht. En dit is, dit is gewoon een tof leven. En, uh, en op deze manier kan ik het, kan ik het ten volle aangaan. Dus dat is, uh, dat is leuk. En dan heb je niet het idee dat je niet... En, en dan bedoel ik het meer filosofisch, dat je niet iets mist. Nee, nee. Ik uh, mis niet die, uh, die zoektocht of die, die, die... Of dat je denkt, ik, ik, mijn leven wordt een soort van half lam gelegd, een beetje. Ja, nou ja... Wat Wie ik echt ben. Nou wat ik, wat, ik ook, wat heel belangrijk in... in... Uh, mijn leven is, is dat ik het heel belangrijk vind dat het niet alleen maar bij denken en filosoferen blijft, maar dat er ook concrete resultaten uitkomen. En dat zit heel erg in mijn werk. Hè. Ik, ik maak concrete games, ik maak concrete uh, dingen die, waar mensen van genieten en waar mensen enthousiast van worden en waar mensen dingen van leren. Dat is heel praktisch en heel mooi. En Al dat filosofeer... Uh, ja, is leuk voor uh, een zaterdagavond met een biertje erbij en met een goede vriend. Maar de echte bijdrage aan de wereld zit in het feit dat ik games maak die mensen motiveren waar ze blij van worden. En heb je dat ook buiten je werk? Want het is heel fijn dat je dat hebt gevonden en dat je een uitlaatklep hebt gevonden in je werk. Maar doe je dat ook in je privéleven uh, Nou ja, wat ik vind... Ik... Ik vind het gewoon heel leuk om bijvoorbeeld te, te koken voor vrienden. Dat vind ik, ik vind praktische dingen doen uh, f, uh, met vrienden vind ik heel leuk. Uh, dus uh, sushi maken of, uh, of stoofschotels of lekker, even, ja, lekker eten met elkaar en dan uh, dat ik dat kan verzorgen. vind ik Vind ik fantastisch. En is het dan ook om een beetje uit je hoofd te blijven? Want dat is natuurlijk het gevolg dat je, als ja. je praktische dingen doet, niet met je hoofd bezig bent. Ja, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat mijn, mijn hoofd is gewoon vaak heel moeilijk is en, uh, en doe dingen die ik niet wil. En uh, ja. Waar denk je dat het vandaan komt? Want ik bedoel, hoe oud was je toen je die psychose kreeg? Blolent op tweeën? Uh, nee, nee, 23. Ah, oh, 23. Maar dus, heb je een idee waar, hoe zoiets ontstaat? Los van de literatuur en dat, de wetenschap, hoe dat beschrijft. Maar heb je zelf een idee? Mm, ja. Je zei al de druk van een. Hè, ja, de afstudeer... ik, ik, denk, ik, denk, ik denk dat er. Hè, er moet een. Uh, ja, en dan kom ik toch wel weer op de wetenschap terecht. Maar er moet een trigger zijn. En, uh, en je moet een aanleg hebben. Ja, um, niet iedereen die op Lowlands gaat werken en afstuderen tegelijk. Uh, raakt in een psychose. Nee. Dus er is een, is een biologische factor, een uh, psychologische factor. En dan, uh, en dan die interactie met de wereld. Ja, dat, dat zijn wel de drie dingen. Want, uh, en daarin kan een psychose ontstaan. Ja, als, je, als je kijkt naar je jeugd, heb je dan niet het idee dat je bijvoorbeeld je een, een beetje afgezonderd hebt als kind? Of dat je anders dacht? Of... Ja, ja ik, ben, ik ben altijd een beetje. een... Uh, buitenstaande geweest en, een, uh, en altijd uh, alternatieve uh, vrienden gehad en dat soort dingen. Dus ik, ik ja, um, maar ja, daarin is de vraag natuurlijk heel erg van hey, uh, voel ik me tot die mensen aangetrokken omdat ik anders ben of ja. uh, ben ik anders omdat ik uh, me tot die mensen... Uh, uh, weet je, uh, wat, uh, wat uh, was er eerst, was het kip of het ei, dat verhaal, uh, vind ik een hele lastige. En ja, ik, ik ben altijd anders geweest, maar dat, uh, dat is altijd zo, ja. Nou, ik, ik kom, uh, spreek regelmatig nu mensen die uh, last hebben van een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. En die, uh, vaak komt het ook terug op iets in hun jeugd niet per se iets, iets traumatisch, maar wel dat er iets was... waardoor het net niet hetzelfde ging... als bij andere kinderen. Of, uh... ja, ja, goed. kijk ik, ik, ik ben gepest, maar ik vind dat allemaal... Via... Maar denk je dat niet dat dat een rol heeft gespeeld dan? Nee, want dat speelde al jaren... of uh, moet je zeggen... Uh, dat speelde al jaren natuurlijk geen rol meer. En uh, uh, ja... Ik vond... het was juist heel tof om te ontdekken dat dat anders zijn, uh, gewaardeerd werd op de hogeschool en de universiteit. Dat op de middelbare school en op de basisschool allemaal... ja, dan was je raar en anders. Maar op de hogeschool en op de universiteit werd dat gestimuleerd. en werd er gezegd van... oh, je, bent, ja, je hebt andere fascinaties, je bent uh, met hele andere dingen bezig. Ga daar vooral mee door en onderzoek dat. En, uh, en in mijn huidige werk ook. Hè, dat wordt er wordt heel erg gestimuleerd... Op. Om, om, ...om die creativiteit aan te gaan... ...om, om dingen te onderzoeken... ...en om uh, rare ideeën uit te werken. Ja, en bloeide je daar ook toen een beetje van op? Want ik kan me voorstellen dat dat op middelbare school... ...werd uh, een soort van... Uh, ...een beetje op neergekeken. Dat je, en dat werd uitgedaagd eigenlijk op de hogeschool. Ja, nou, dat was heel tof. Uh, ja, ik, uh, ik heb daar een hele toffe tijd gehad. Ik mocht uh, een beetje mijn eigen... ...opleiding creëren... Uh, omdat. Tom, ja. maar, Nou goed, wat, wat, wat, <laughs> het, het, was, het was de begin, uh, begintijd van, uh, van het internet. En, uh, en nou ja, bijvoorbeeld um, uh, uh, apps op mobiele telefoons waren nog niet ingeburgerd. Dus weet je, het was, het was heel erg onderzoekend van ja, wat wil je dan? En, ik, uh, en bij mij idee was hè, dat ontwerp van die schermen, dat is veel breder. Hè? We kunnen ook met 3D-printing uh, bezig gaan en we kunnen ook bezig gaan met... Andere het uh, met uh, sociale constructies ontwerpen en dat is allemaal af hè? en dat is nu allemaal geformaliseerd in hè? je hebt uh, uh, dus uh, 3D-printing onderwijs en je hebt uh, wat ze dan noemen um, kijk hoe heet dat ook weer um, um, Sy system design oh, en social ja, design. Dus, ja. dus het designen van sociale structuren... en het uh, designen van bedrijven... en het designen van... al dat soort dingen zijn nu allemaal geformaliseerd. Dus, en dat heb jij toen zelf een beetje in jouw... Ja, in mijn zoektocht <laughs> gedaan. En, en, en, uh, en ik was toen bezig met hoe je... door middel van games... Uh, bedrijfsdoelen kan bereiken. En dat is later geformaliseerd in, game, uh, in gamification. Ja, en al die dingen... dus op al die sporen waar ik zat is wat gebeurt en zijn er interessante ontwikkelingen geweest? En zit ik op het juiste pad? En dat uh, is wel altijd een rode draad in mijn leven. dat ik, ik weet niet heel duidelijk waar ik nou mee bezig ben... en wat ik nou aan het doen ben. Maar uh, ik zit wel vaak in de interessante hoek. <lacht> Toevallig. Toevallig, ja. <lacht> nou ja uh, uh, of hoe moet je zeggen? Ik ben ook uh, aan het begin van de ervaringsdeskundigheid... Uh, uh, in, in de psychiatrie uh, was het dan, was dan heel bijzonder dat je een cursus ervaringsdeskundigheid ging doen. En uh, nou ja, het was ook allemaal pionieren. Dat is inmiddels niet meer zo. <laughs> nou ja, het, het, het is nu allemaal wel wat geformaliseerd. Hè. Je kunt ja. echt, uh, echt lange opleidingen doen in ervaringsdeskundigheid, ervaring. Uh, dus uh, uh, ervaringswerkers zijn natuurlijk nu standaard in de meeste GGZ-teams. Dus ja. ja, dus daar hou ik van. Dat pionieren en dat nieuwe dingen ontdekken. En. Uh, maar dat valt ook wel een beetje samen. Als ik het dan hoor en ik denk aan mijn eigen bipolaire stoornis... dan zijn dat juist dingen die bij mij wel een hypomanie kunnen uitlokken. Dat soort dingen. Dat je zelf je schoolpad een beetje mag gaan bepalen... en de leuke dingen in fietst. En dit vind ik wel interessant. En dit vind ik... Dat kan natuurlijk heel erg stimulerend werken. Ja, ja. Vond ook... je het niet toen ook een beetje... Ja, ja. Als je het kijkt, een ik, beetje Ja, Ja, ik denk dat ik mijn... Uh, mijn hbo, mijn universiteit... op mijn hypomane uh, periodes heb gedaan. Ja. Dus ik uh, dan... deed de eerste week... Uh, was ik heel intensief bezig. En dan liet ik het allemaal een beetje gaan. De, de, de, twee keer daartussen. En dan waren mijn medestudenten uh, druk aan de, in de weer. En dan de laatste week... Uh, heel laat naar bed. Uh, nachten doorwerken. En dan, uh, en, uh, en dan waren ze heel blij. Want dan was het, tijdens de oplevering hadden we iets heel vets opgeleverd. Omdat de laatste week... Uh, heel veel hmm, werk was voor ja, Maar in zo'n groepje, dus dat, dat kan het ook helemaal verkeerd uitpakken... natuurlijk, als die twee weken... Uh, dat de rest daarmee bezig is. Dat ze denken, waar is, waar is Matthijs? Ja, ja, klopt. Maar ik was er wel. Ik, ik ben, net zoals op mijn werk, ik ben er wel. Maar ik ben er gewoon niet zo... heel uh, duidelijk aanwezig. En uh, ja, nee... Ik heb ook een keertje een feedbackformulier uh, gehad... wat ik een briljante vondst vond. Wat ze positief aan Matthijs is. Hij is enthousiast... Wat is er negatief aan Matthijs? Hij is heel enthousiast. <laughs> maar daar hadden ze dan in de laatste fase van de, de oprecht wel weer een hoop aan. Daar hadden ze een hoop aan. Maar dat is, dat is uh, ja, ik, ik vind dat wel, dat uh, somt wel de mooie feedback op. Ja, Matthijs is enthousiast. Dat is een nadeel aan Matthijs. Hij is heel enthousiast. Hij <laughs> kan nogal enthousiast zijn. <laughs> en in die periode, niet op het evaluatieformulier, iets stond van... Um, hij was zo neerslachtig of depressief. Uh, nee Dat is allebei enthousiast <laughs> Ja, ja, nee, nee, nee, klopt Nee, ik ben ik, um, Mijn uh, depressies zijn denk ik mild uh, Want ik blijf gewoon functioneren En, uh, en uh, Wat is dan je overheersende gedachte? Als je zo s ochtends opstaat? Uh, dat ik een slecht mens ben En dat ik er niet toe doe en, dat ik, uh, en dan denk ik van ja, maar dan ga je ook nog eens Als je nu niet naar je werk gaat, ga je ze ook nog eens teleurstellen hmm dus dat ga je dat ga je nee ja, je denkt niet als ik nu naar mijn werk ga ben ik zo'n pannenkoek dat ik ze zo allemaal teleurstel kan beter thuisblijven nee ja ik dat, uh, nee ik vind ik vind uh, ik, ik vind dat ik moet gaan ik moet ik moet moet gaan want uh, en dat is inderdaad wel wilskracht als wil... want, uh, jij weet als je thuisblijft dan wordt het alleen maar erger nou ja, <laughs> dan voel ik me nog schuldiger straks ja ja maar dat heb ik dus maar het, het, het, het moeilijke is natuurlijk dat ik die wilskracht ook niet gemaakt heb hè? dus ik ik, dit, dit gebeurt voor mij ook gewoon. En, uh, en daarom denk ik dus dat mijn depressies mild zijn. Ja, omdat je het wel op kan brengen. Omdat, omdat ik blijkbaar het wel kan opbrengen. Dus blijkbaar is, is, zijn die uh, gedachten niet zo groot en overweldigend dat ik op mijn bed blijf liggen. Nee. Hoe zie je, heb je een vriendin? Nee. Uh, heb je een, een huis? Woon je op jezelf? Ik woon op mezelf. Wie ik je? En hoe zie, je, hoe zie je de toekomst? Het uh, is een bejaard flat, dus ik woon daar. Het uh, is <laughs> dus toe... nog, nog een jaar of. Het <laughs> dus ik, dus ik <laughs> ja, daar <laughs> 90 en dan zit je goed. <laughs> nou ja, precies, dus ik kan gewoon uh, doorstromen. <laughs> ik, ik, ik ben daar als student ingekomen, omdat ze die huisjes verhuren aan studenten. En uh, nee, ja, een camera-appartement, ik vind het ideaal. Ik, uh, ik zet wel op mijn plek. Ja, je hoeft niet meer. Nee. Uh, nee maar dat is lastig met een relatie, of heb je ook geen behoefte aan een relatie? Nee. Helemaal niet? Nee. Hoe komt dat? Ja, dat heb ik ook niet in mezelf gemaakt. Uh, maar dat, dat schijnt, uh, schijnt aromantisch te heten. Oh, dat, dat is ook een uh, diagnose. Nee, ja, nou, uh, interessant. Uh, uh, Aseksualiteit staat natuurlijk wel echt nog in de, in de DSM ja? als, uh, als diagnose. Uh, Aromantisch hebben ze nooit bij mij. Aromantisch dag. heb ik ook nooit voor. Ik ben ook wel uit heel veel mensen tegen mij gezegd dat ik aromantisch ben. Dat is vast iets anders dan jij. Ik wil dus geen relatie. En ik wil niet. Uh, ik hoef niet iemand naast me op de bank. En ik voel me niet eenzaam. Dat is heel apart. Ja. Dat vind je zelf ook wel apart. Ja, nou ja. Goed, ik dat is ik... toch wel degene van, als je alleen bent, hè, dan zijn er heel veel mensen die denken... Oh, ...ik zou toch zorgen iemand naast me op de bank wil hebben. Ja, nee. Jij, ik, denkt, ik, gewoon, ik ik hoef helemaal niemand op naast ik, me ik, op ik, de bank. Ik op. Ja, precies. Ik denk, uh, alsjeblieft zeg, nee, ik hoef niemand naast me op de bank. En ik voel me niet eenzaam. Ik ben, ik heb genoeg dingen te doen. Uh, nee. Geen kat, geen hond. Nee. Maar ook, de, ik vind het wel opmerkelijk dat je... Dus, heb je dat nou ook nooit gehad? Nee. Helemaal nooit? Nee. Niet op de middelbare school, nooit. Ja, geweest, op uh, ja, ik heb. Ik heb, oh, ik heb één keer. Uh, ja, weet je, ook daarin. Ik, ik wil, voor mij is een platonische relatie meer dan voldoende. Ik, ik vind het echt heel tof om met mensen om te gaan. Ik vind mensen, uh, met mensen praten leuk. Ik, uh, ik praat over gevoelens en ik, ik voel heel veel liefde voor mensen. Uh, maar dat hoeft voor mij niet fysiek. Dus je, is er ook, asexualiteit is ook iets, wat jij daar heb je ja. ook last. En, dus je bent niet aangetrokken tot man of vrouw, of helemaal niet? Um, ja, ik denk, uh, uh, denk dat ik wel, uh, uh, wat ze, dan, ze noemen het grey, asexuality, dus grijs, in het grijze gebied tussen, uh, tussen asexueel. Dus ik denk dat ik op vrouwen val, maar nog nooit iets meegedaan. <laughs> en nog nooit gemerkt ook, dat je dacht, god wat een leuke vrouw. <laughs> Uh, ja, ik ben niet blind, maar... Uh, nee, maar dat zie je dus wel. Je ziet ik wel zie, als een mooie vrouw. Is. Ja, ik zie het wel. Okay. Dat, dus, dus, dat, dat is het niet, hè. Het is niet of zo... Maar het is meer Je dat probeert je... het echt serieus te begrijpen, ja, hoor. Ik ja, zag... nee, het, het, het is meer dat het ongericht is. Dat ik, dat ik niet, uh, dat ik niet uh, denk van, hey, ik wil relaties... Uh, of, uh, uh, ja, ik wil iemand naast me op de bank. Ik wil een fysieke relatie. Ik wil... Uh, dat, dat heb ik niet. En ook niet als je denkt, ik heb iemand gevonden... dat is echt een, een soulmate, om het woord maar even te gebruiken. Wij zitten op één lijn. Dan zou je ook niet denken, nou, daar kan ik best platonisch mee samenwonen. Zonder die seksuele kant. Gewoon gezellig praten af en toe, s'avonds op de bank. Of samen een filmpje kijken. Nee, liever niet. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb hele goede vrienden. En ik kan er echt heel goed mee praten. En vriendinnen en vrienden en alles. Maar uh, ja, ik, ik ben wel heel erg op, mijn, op mezelf. En ik vind het heel erg fijn... Om alleen te zijn, ik, ik probeer te begrijpen. Is dat een heb je zelf een idee waardoor dat komt? Waarom dat in zit? Um, is het angst? Nee, dat nee. je leven die zoals het nu is, het is nu goed. Oh nee, nee, nee, nee, nee, uh, nee het, is, het is gewoon het, um, het is gewoon een seksuele geaard, of een seksuele en romantische aardheid... Zoals je uh, homoseksueel kunt zijn, of kun, kun, kun je ook gewoon dit ervaren, en dat is het. Okay. Weet je, het, het, het is helemaal. Uh, het is helemaal niet dat er, dat er een soort heel groot besluit is genomen: van dit wil ik nooit of zo uh, laten gebeuren. Maar dit, dit is gewoon hoe het altijd geweest is. En ik heb daar helemaal geen behoefte aan, verder. Nee, precies. Nee. En ik denk, ik denk dus dat er ook heel veel mensen zijn die, uh, die dit ervaren en die zeggen: van nou ja, uh, uh, ik ben uh, of. Uh, ik ga wel relaties aan die, die verder daarin gaan. Maar ik ben natuurlijk ook daarin weer zo'n uitzondering. Dus ik dacht van, nou ja, als ik dat zo ervaar... waarom zou ik dan mijn best gaan doen om, om te conformeren? Ja, maar zeggen mensen zeggen mensen heel vaak... liefde is het mooiste ja, in dat, het leven. En, uh... ja, ja, dat is ook zo. Ik, ik, denk, ik denk dat liefde het mooiste is in het leven. Alleen hoeft die, die liefde kun je hebben voor familie, voor vrienden, voor... Uh, voor, uh, voor de wereld, voor je collega's, voor het werk dat je doet. Weet je, ik, ik ervaar heel veel uh, uh, liefde, maar voor mij hoeft dat niet in een fysieke relatie. En, en er, krijg jij liefde? Of geef je liever liefde? Um, nee, ik krijg ook heel veel liefde en ik, uh, en ik geef heel veel liefde. Daar, daar zit niet een... Uh... Nee, nee, nee. Het heeft helemaal niets te maken met dat ik dat ik dat niet ervaar of zo. Of dat ik dat ik denk van of maar ja. En als ik nou zeg, tegen jou, wat ik zeg, maar wat ik maar hard op te denken. Je bent de waar gewoon nog niet tegengekomen. Je komt gewoon over vijf jaar opeens een vrouw tegen, denk je Wow, wauw. Nou, dat daar wil ik wel mee samenwonen. Nou ja, dat zou nou Het die optie hou ik open. Ik denk of het is nu. Ja, ik vind, ik, vind, ik uh, ken heel veel uh, leuke vrouwen die, die, uh, die heel tof zijn, waar ik echt een hele uh, diepe band mee heb. Maar het hoeft, uh, maar ja, als, dan, als het puntje bij het paaltje komt, denk ik van ik wil ze niet in huis hebben. Ja, en dat, nou ja, goed, oké. Okay. Dat en en dat is, heeft, dat, heeft dat, ook, is dat dan voornamelijk een seksuele component? Of is dat ook echt puur dat je gewoon denkt, ik zou ik niet weten of ik tegen iemand moet zeggen op de avond? Um, nee. Laat maar alleen. Nou ja, ook wel dat. Uh, allebei. Allebei. Ik heb, ik heb niet de behoefte uh, uh, aan Heb je einde... zelf ook wel eens de behoefte aan seks? Nee. Nooit ook gewoon? Dus... Nou, niet, uh, niet, niet nee Nauwelijks. Nauwelijks. Mis je dat? Nee, niet dan. Nee. nee. Ja, dus ik probeer het me voor te stellen, maar nee. dat als, je het niet weet hoe, ja, als je dat niet voelt, als je die nee, niet, nee, niet nee. voelt, dan mis je het natuurlijk ook niet. Nee, nee, ik... Uh, uh, nee, het, het, uh, ja. of ja... Uh, nee, niet, uh, niet actief naar uh, op zoek. Hm. En als mensen zeggen, je moet eerst van jezelf kunnen houden dat je... <laughs> nou, dat heeft bij jou ook geen wat houden nee. van, dat kan je wel. Ja, nee, dat, dat zeker niet. Ik, ik, ik denk, ik... Uh, um, Nee, ik, ik, vind, ik, vind, uh, ik vind mezelf best tof. Maar, en, uh, <laughs> en, en ja, ik heb, ik heb redelijk, uh, redelijk wat zelfvertrouwen. Maar uh, ja, dat... En eenzaamheid dan? Ben je niet eenzaam dan? Nee. Genoeg vrienden? Genoeg vrienden en, uh, en ik, ik denk gewoon ook niet dat ik die emotie ervaar. Eenzaam zijn? Ja. Niet? Nee. Ik, of ik, ik kan me voorstellen wat mensen bedoelen met dat ze... Iemand uh, dat ze contact willen en dat ze, dat ze uh, uh, en dat dat niet kan en dat dat niet kan en dat er niet is. Eh, ik snap, ik snap dat conceptueel, maar dat ervaar ik niet. Dus als jij in die situatie zit waarbij je al heel lang niemand hebt gesproken, bijvoorbeeld, dan heb jij niet iets van. Oh, ik voel me een beetje eenzaam. <laughs> nee, nee. Dan denk oh, uh, of ik, hoe moet zeggen. Of ik zeggen? Eh, ik heb nou ja, dan is het meer van... die persoon heb ik al een tijd niet gesproken... en dat lijkt me heel tof. Hè? Dat lijkt me heel... Uh, uh, ik vind het heel erg fijn om, die, om, om met mensen contact te hebben. En dus de fijne kant... maar niet een soort negatieve emotie die zegt van... ga dat doen. Nee. En zou je jezelf dan omschrijven als een soort loner? Beetje? Ik, uh, ik denk dat sommige mensen dat denken, ja. Ja, dat... Zou ik ook denken als ik je niet zou kennen. En ik zou dit zo horen. Ja, dat is wel. Een, het is iemand graag op zichzelf. Uh, ja, maar ook graag met vrienden. Dat... Ga je op vakantie? Ja, met... uh, yeah, uh, yeah, ik ga op vrienden? vakantie. Uh, Alleen? Uh, ik, ga dan op, ik ga dus op vakantie met groepsreizen. Dat vind ik leuk. Ik vind, het, ik vind het ook heel fijn om dus, uh, nieuwe mensen te ontmoeten. En, uh, uh, en uh, tussen zeker een beetje het avontuur van dat je elkaar nog niet kent. En dan aan het eind van de reis best wel goed kent. En ja, dat, dat vind ik leuk. En kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld iemand... Uh, ik zeg maar wel, een goede vriend die al jaren kent... dat je daarmee samen op vakantie gaat, twee uh, weken? Ja, nou, ik ben bijvoorbeeld uh, dit jaar naar Lapland geweest... met vier uh, uh, vrienden. Ah, met vrienden? vrienden. vrienden uh, uh, een een stijl en een vriendin. Wij en... Zijn, we zijn een clubje dat na een reis samen... Uh, uh, ook na zo'n zo groepsreis elkaar zijn... leren kennen en... Uh, ja, dat is een vriendenclubje. En jullie doen reizen. En we, doen, we doen reizen en uh, nou ja, vorige week uh, zijn, hebben we uh, nog lekker gebarbecued. Uh, want uh, die vriend heeft een hele mooie barbecue. Dus ja, weet je, de, uh, en met die vrienden. Met deze temperaturen? hè? Ja, dus, dus zo'n zo uh, zo Black Bastard, zo'n keramische. Uh, oh. Uh, barbecue, die kun je dan op temperatuur uh, zetten en dan doe je uh, mm. je kerntemperatuur mee erin dan ga je niet, het is niet... Dat je er e... buiten bij staat uh, te uh, draaien. Nee, precies. Dus je, je legt het vlees erin en dat... Uh... Ja. Als je dan op vakantie bent geweest met zo'n groep en het was dan heel gezellig ja. en je gaat naar huis, heb je dan niet iets dat je. Dat je dan mis je dus niet iets. Nee. Ja, ik probeer, ik, ik ga het gewoon proberen, ik, blij, nee. ik blijf het proberen. Dus is het dan niet dat je naar huis rijdt en je denkt: oh, ja, dat was wel gezellig, nu zit ik weer zo meteen alleen thuis? Nee, nee, nee, dan, dan denk ik: Het was heel oh, gezellig. Heerlijk! <laughs> het, het was heel gezellig. Uh, Super fijn dat dit kan en dat we. Uh, dat, uh, en, uh, fantastische ervaringen, geweldig. En uh, ja. En dan ben ik weer thuis. En dan is dat ook helemaal prima. Maar, maar dat is toch anders. Dat is ook helemaal prima. Ik had eigenlijk verwacht dat je zegt... of vind ik het heerlijk om weer thuis te zijn. Nou ja, of, nee. Het, het eigen, uh, nee, goed. Ik, uh, of hoe moet je het zeggen? Ik, ik, ik ontschrijf het misschien te licht. Ik, vind, ik vind het ook gewoon heel fijn om dan weer thuis te zijn. Nee, eentje. Ja. En dan heb je je vaste routine je vaste ritme? Of ook niet eens? Nee, nee. Het heeft niks met routine te maken. Nee, dat heeft niks met... Uh, ik hou heel erg juist van het avontuur... en nieuwe dingen ontdekken. En, uh, en uh, ja, um, nou ja, voor corona ging ik dan bijvoorbeeld naar meetups. Dus dan uh, in, je, in mijn eentje naar een meet-up... waar ik niemand ken over een bepaald onderwerp. Dat vind ik heel fijn. Hm. Nou, stoer. <laughs> ja, dat, dat, ja, dat zeggen mensen dan wel vaker. Maar voor mij is dat... Nou, weet je wel... Je, ik, ik vind het dan, of hè, als ik dan iemand uh, met iemand aanspraak heb en heb ik een leuke avond en dan, uh, de, de, en, maar als ik niemand spreek, heb ik ook een leuke avond en heb ik iets geleerd, zoiets. Ja, nou, ik, vind, ik vind het mooi dat je dat zo vertelt. Dat maakt er weer een hoop duidelijk voor mensen die bepaalde vooroordelen hebben. Want als ik dit zo zou horen, in eerste instantie zou ik denken, nou als je iemand bent die graag thuis is en niet... Per se zit te wachten op een vriendin naast hem op de bak. Dan is het misschien voor jou ook lastiger om naar zoiets toe te gaan en nieuwe mensen te nee, leren. Maar nee, dat is dus ja, helemaal niet nee, zo. Nee, nee, nee. De, de, het wordt natuurlijk. Er zitten natuurlijk zoveel vooroordelen in. In de ja. zin van hè, um, dat je dan antisociaal bent. Precies, of, dat ja. je, of dat je. Uh, uh, nee, ik ben, ik ben, ik ben gewoon uh, introvert. Dat, dat kan ik wel zeggen. Hè. Ik, uh, hè, ik, ik krijg energie van alleen zijn. Uh, en met mensen omgaan kost energie. Maar uh, ik ga dat wel aan. Hè. Ik, ga, ik, heb, uh, uh, ik ga met uh, vrienden dingen doen. En ik, uh, ja, dat, dat, dat is leuk. Ja. En dan tot ga ik nog heel even veel doen over die... Uh... Die relatie, uh, dat heb je... Dus vanaf het moment dat je bijvoorbeeld echt... Uh, hoe zeggen ze dat? Vol, volwassen werd in je tienertijd. Dus dat er normaal gesproken bij mensen wat hormonen gaan spelen en kriebelen ja, en zo. Ja, heb je toen ja, ook nooit gedacht? Ja, uh, ja, toen heb ik... Ik, ik heb wel... Oh, ik heb al, ik, Want ik heb kan, als ik even amateurpsycholoog ben... Sorry dat ik je in ja. Dan kan ik ook denken... Misschien heb je hele slechte ervaringen gehad met vrouwen nee, nee. in het verleden. Nee, <laughs> Op je dertiende dat je hoofd. kaart bent afgewezen. En nee, denk je. Oh, nee, nooit meer. Nee, nee, nee. nee, nee het gaat... Het gaat uh, uh, Nee, ik, ik, ik ken heel veel uh, uh, leuke mensen, maar ik, ik, hoef gewoon, uh, ik hoef gewoon geen relatie met die mensen. Of, uh, of ik wil, ik wil, ik wil uh, met die mensen praten, ik wil ze leren kennen, ik wil uh, op allerlei manieren uh, mijn liefde tonen, maar niet fysiek en niet in een relatie. Dat is... En... Maar dat is geen keuze, toch? Dat is gewoon een gevoel. Dat is gewoon een gevoel. dat, is, dat, dat is, ja, en dat is en dat is natuurlijk of moet je het zeggen? Dat kan ik of dat is eigenlijk natuurlijk um, ja als vragen aan iemand of het, ik zou de vraag ook aan jou kunnen stellen. Waarom ben je nou heteroseksueel eigenlijk? Ja, dat zijn vragen die je natuurlijk helemaal niet kan beantwoorden, omdat ik aan me aangetrokken voel tot vrouwen. Ja, maar dat is de uh, enige. Ik uh, ja, en maar, weet waarom. Geen heb idee je, heb hoe je, hoe je dat... slechte ervaringen met mannen dan? Uh, niet dat ik weet. Nee, nou ja, precies. Dus, zo, zo voelt die vraag dus ook van mij. Van, ja, ja. Ja, ja, ja, Nee, daarom vraag ik het. Ik probeer het echt serieus te begrijpen. Het is niet dat ik denk dat er echt iets anders is. Ik probeer gewoon te begrijpen wat er, ja, wat nou, er ja, gebeurt. Ja, Dus die, die, die prikkel, die vlinders, zeg maar, die heb, die heb je gewoon helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. nee, apart. En is er wel eens een vrouw geweest die dat over jou had? Uh, en dat ze dacht, ja. hallo, waarom? Uh, ja. Voel dan, niks. Ja. ja, dan heb ik, dat, heb ik het uitgelegd. En hoe reageert, welke leeftijd was dat? Of moet je ook... uh, nou dat moet uh, ook Het is meerdere keren gebeurd en ik heb het meerdere keren uitgelegd. En, ja, nou ja, uh, hoe, hoe, hoe valt dat dan? Uh, ik kan me voorstellen dat als je wat jonger bent, dat mensen denken, ja, wat? Uh, nou ja, goed. Ik ben er ook pas wat later achter gekomen dat dit een naam heeft en hoe dit zit en hoe ik dit wil uitleggen. Dus dat, dat helpt. Uh, en ja, wat, wat, uh, ja dat, dan heb je dus de keuze van... Nou ja, willen we wil dit voortzetten als platonische relatie of niet? En uh, voor mij is, ja, uh, ja weet je wel, dat, dat, dat staat vrij. En als nou zo een van die dames gezegd had... Uh, nou, dat, ik wil het wel op een platonische manier... want ik heb het zelf eigenlijk ook niet heel veel van dat soort behoeftes. Was dat iemand geweest waar je wel zou kunnen samenwonen? Nee. Ook niet? Nee, ga ik ook <laughs> niet mee samenwonen. Nee. Nee, nee ik, wat ik al zeg. Ik, uh, nee. Nee. Je blijft gewoon lekker alleen wonen. Ja. ja. En dat gaat ook niet... Dus daar in de toekomst zie je ook niet dat dat verandert. Ja, de, dat zeg, je, dus, zeg een Huis, je je ben... boompje, beestje, kind en... Uh... Nee. nee. Nee. En daar ben je ook wel tevreden over? Of vind ja. je dat jammer? Uh, Zou je dat wel willen eigenlijk? Nee. Nee. Nee. Uh, uh, uh, uh, is Het een pilletje voor te zijn, dat je het dan nemen? Nee. Waarom niet? Uh, ik heb een leuk leven. En ik heb heel veel tijd voor allerlei gave dingen. En. Uh, en ja, ik mis het niet. Het is iets wat de maatschappij eigenlijk <lacht> soort voorschrijft, hè? Nou ja, dat is het denk ik. Ik denk dat er veel meer mensen zijn zoals ik. Maar ja, het, het is maatschappelijk gewoon niet uh, geaccepteerd. En. Uh, en, uh, ja. Praat je hier ook over? B want je zei, je doet voor uh, samensterks ondersteuning. Nee, nou doe je wat hier, dingetjes, hier, maar hier niet over. Hier niet over, nee, nee, nee. nee. Uh, nee. Uh, Lijkt me goed. Uh, ja. Want dit zijn de, ik bedoel, ik, uh, ik wist er verzijdelings, heb ik hier wel eens van gehoord. Maar niet zoals jij het me nu vertelt. Uh, ja, nee, misschien wel. Maar de... Ik vind eigenlijk de uh, openheid over psychose belangrijker dan dit. Omdat. Nou ja, goed. Dus. Uh, het is ook een heel proces. Wa waarom? Omdat je er ook een beetje voor schaamt? Nee, nee, ik schaam me er niet voor. Maar ik vind het. Ik vind het gewoon een. Het is zo'n. Uh, ja, omdat het zoveel vragen opwekt waar ik eigenlijk geen antwoord op heb. Hè? Van waarom ben je zoals je bent en waarom. Voel je. Kijk, over, over stigma en over psychose heb ik een boodschap. Hè. We moeten uh, het anders hebben over die DSM. We moeten het anders hebben over medicatie. Uh, daar moeten dingen veranderen. Moeten. Uh, en. Uh, moeten maatschappijen veranderen... Um, in dat ze zeggen van. Nou ja. Hè, andere relaties zijn net zo belangrijk en waardevol. Vind ik ook wel. Uh, maar ja. Uh, ik denk als je het over taboes hebt en over stigma's hebt... dat hier ook nog een aardig taboe op rust. Hier rust een enorm taboe op. Hier rust een enorm taboe op. Um, en, uh, en ja, nee, het, dus dat, uh, dat klopt. Over psychosis, laten we het daar dan eens over hebben. Ja. Daar heb je wel een belangrijke boodschap over. Wat doe je daarvoor dan bij samensterkst onder stigma? Ja, van alles. Uh, um, arts in opleiding, verpleegkundige in opleiding... Uh, mijn verhaal vertellen. Uh, we, uh, laten zien waar de hulpverleners stigma uh, gedrag hebben... Um, ze vertellen dat je, uh, eh, dat je mensen vaak op hun slechtste moment ziet... als ze bij jou komen, dat je niet in de toekomst kunt kijken. Um, dat soort dingen. Um, en dan bijvoorbeeld op middelbare scholen uh, voorlichtingen geven. Um, ja, uh, In de media wat uh, dingen doen. Ik heb een artikel meegewerkt. En de NRC over psychose. Ik heb... Um, uh, in EOS wetenschap, een Belgisch wetenschapsblad gestaan. Zo'n mm. soort dingen. En de, als je nou een tip moet geven aan psychiaters over hoe ze uh, dit, dit anders zouden kunnen doen en beter zouden kunnen doen voor patiënten. Waar, waar begin je dan? Um, nou ja, wat, wat, wat vind je het belangrijkst? Wat, nou ja, ik, is, ik vind dat een hele lastige, maar wat, wat er in ieder geval dus uh, aan de hand is, is dat uh, er echt heel veel negatieve stereotype beelden bestaan... over mensen met psychose. En dat die uh, in de studie worden aangeleerd. Ja, dat is gewoon zo. Uh, ik, uh, ik was een uh, college aan het geven aan studenten... die dan iets extra's wilden doen op het gebied van stigma. En die kregen dan les van, uh, van mij over een uurtje... over nou ja, stigma's en psychose. En, dat ik dan... en toen zei ze... ja, vorige week hebben we een college gehad over schizofrenie... En psychose. En uh, we dachten eigenlijk niet dat iemand met psychose en schizofrenie uh, zo'n gelukkig leven zou kunnen leiden. Mm. Dus ja, als, je, als, dat, als dat je wordt aangeleerd, hè, dus de acht studenten die daar zaten, hebben het van mij een ander beeld gekregen. Maar de honderd studenten die in de collegezaal zaten, die hebben allemaal gehoord, nou, schizofrenie, verschrikkelijke ziekte, komt nooit meer goed. Ja, en dan krijg je dus een psychiater die tegen je zegt. Ja. Dit is het einde van uw carrière, meneer ja. Matthijs. Ja. Ja. Dat is wel, dat is wel, ja. Dat lijkt me een hele belangrijke. Dat li like, ja, dat lijkt me een hele belangrijke. En. Maar waarom is dat er? Dat, waarom is daar dan zoveel, uh, ook bij psychiaters, waarom is daar zoveel uh, ja, onbegrip, nou, slecht begrip ja, van, de, van de ziekte? Nou ja, uh, waarom is dat... We uh, nou ja, zien het toch genoeg, zou je zeggen? Ja, nou ja, dat, dat zegt natuurlijk, het zegt iets over de psychiatrie. Uh, kijk, de mensen met, uh, um, met hele uh, zware symptomen uh, van schizofrenie, die zitten uh, hun hele leven zijn die, uh, in de GGZ. Dus die zijn mensen altijd. Mensen die er bovenop klimmen. En die. Uh, Um, die hun leven op orde krijgen op een bepaalde manier... die zien ze nooit meer bij de GGZ. Hm. Dus de voorbeelden die ze kennen... die ze intiem kennen en goed kennen... zijn mensen met hele zware problemen. Ja. Dat is uh, denk ik... Uh, ja. Zit. En wat zou je dan eigenlijk moeten doen in de opleiding zelf... daar al wat meer aan over hebben? Of misschien ze wat... Nou ja, maar... uh, meer met andere hulpverleners in contact laten staan, want die zien natuurlijk mensen wel weer als er medicatie wordt afgebouwd en zo. Ik heb een keer eens uit eigen ervaring, dan kom ik nog wel eens met die GGZ-instelling in aanraking, maar dan niet met een psychiater, maar met een psycholoog bijvoorbeeld. Dus dat ze daar misschien wat beter. Ja, nou ja, goed, kijk, uh, ik, denk, ik denk dat er gewoon, er is gewoon natuurlijk een hele beweging van de emancipatie van de patiënt. Hè? Dat uh, we nu uh, via ervaringsdeskundigheid deel van het team zijn, er wordt. Uh, er is meer open, uh, openheid. Uh, het stigma gaat eraf. Um, dus ik denk dat al die dingen helpen. Uh, ik denk dat uh, uh, praten over mentale gezondheid steeds normaler wordt. En dat dat, dat dat helpt. Ja, maar wat je zegt, er blijven natuurlijk nog wel een hoop vooroordelen bestaan. Ja, klopt, klopt. Uh, ja, dat is gewoon zo... Ja. En het is niet alleen maar psychiaters, want ik, de, de laatste tijd hoor je het uh, best veel, veel best vaak eigenlijk, dat er mensen met een nou ja, stoornis, om het maar zo te noemen, die op straat lopen of half, half psychotisch zijn. En die worden, ik heb er in Amsterdam, was er volgens mij nog twee maanden heen, die werd gewoon door de politie neergeschoten. Ja. ja, dat zijn ook niet echt lekkere dingen. Als je weet wat er in, in iemand omgaat op zo'n moment, misschien zou je hem dan niet moeten neerschieten. Nee, ja, dus, oh, nee, ja het, is, het is heel moeilijk. Uh, hè? Um, ...ja, je bent, je bent als iemand met uh, psychose en schizofrenie uh, uh, ...heb je een grotere kans om uh, slachtoffer te worden uh, van geweld... ...dan om dader te zijn. Oh ja, is dat zo? Uh, ja, mm. en, um, en het is ongeveer gelijk met de gewone populatie... ...als het gaat over geweldsmisdrijven. Maar dat is niet... Oh ja, goed, ja oh, dat, dat is ook goed om te zeggen. Ja, dat is heel belangrijk om te zeggen. Dus dat, dat, zijn, de, dat zijn de feiten... Maar als je natuurlijk in het nieuws uh, kijkt, dan um, nou ja, dan is uh, het idee dat iemand in een psychose, iemand vermoord. Ja. Een hele reguliere uh, regulier stigma. Ja. En, dat wordt, uh, en dat wordt herhaald. En uh, ja, dus dat, uh, dat is wel... Ja, daar zit ook een stukje van mijn activisme. Dat ik denk van, ja, het is gewoon niet zo. Het is, weet je, als je de feiten erbij pak, is het gewoon niet zo. Maar uh, het... het uh, ja, het, het is een soort fijn... Of ik denk dat dat... Ja, dat, oh, oh, dat beeld zit natuurlijk heel erg in de... Um, ja, in films, in, in series. series. Het zit, overal zit het in. Ja. Psycho's. Psycho's, ja. Dat. En, uh, en uh, ja, nee, ik... Uh, Zelf, zelfs vorig jaar in, in Den Haag was het. Die, die, die jongen die toen uit een instelling ook geloof ik ontsnapt was of um. zo... Die toen met een mes een aantal mensen heeft neergestoken... in zo'n zo rampage. Het zou kunnen, ja. Die was ook hartstikke psychotisch, dat werd meteen gezegd. Ja, nou ja, precies. Dat wordt er natuurlijk altijd bijge bijgezegd. En dat is... En het zijn niet, niet de feiten. Hè, het, het, het is het feit dat dit gebeurd is. Uh, maar het beeld ontstaat daardoor dat... dat, dat uh, psychotisch zijn en uh, geweld iets met elkaar te maken hebben, terwijl dat echt dikke, dikke vette onzin is. Het is geen onder. Als jij die diagnose psychose krijgt, staat er niet bij oh, nou ja, gewelddadig. Of, uh, uh... Wat, wat wel kan, is dat je natuurlijk de realiteit uit het oog verliest en iets doet wat totaal. Wat... Zeker, zeker. Dat, dat kan. Uh, en, en daar moeten we, en er moet aandacht voor zijn. En er moet, uh, en er moet uh, hulpverlening bij. En, er moet, uh, en je moet uh, mensen helpen als dat, als dat aan de hand is. Uh, als je een psycho... ik zeg ook niet. Uh, dus ik ben helemaal voor hulpverlening. Maar dat beeld, dat dat echt iets met elkaar... dat dat fundamenteel met elkaar te maken heeft. Dat is gewoon niet waar. Hoe, rege, hoe, hoe, hoe lees jij dat? Dat soort dingen, als je dat hoort? Want ik bedoel, dat lijkt me nogal vervelend. <laughs> nogal vervelend. Dat is zo'n verkeerd beeld van jouw eigen stoorningsbestaat. Ja, uh, nou nee, ja, dat, dat, dat, dat, dat doet me wel pijn. Maar, en, maar dat is met al dat soort dingen zo. Uh, dat je, weet je wel, als, als Forum democratie, van Democratie uit elkaar valt... dan wordt er ook meteen... <laughs> ja. persie, uh, dan wordt, wordt Thierry Baudet ook... Get, en, en, ja. en Forum voor Democratie gediagnosticeerd... Ja. Met allerlei termen. Uit dat... op... ja. alles. Alles, psycho... ja. alles komt voorbij. Ja, ja, ja, ja. En dat je denkt: van nee, het zijn gewoon uh, uh, een paar. Uh, mag, uh, mag wel luste mensen. die uh, elkaar de tent uitvechten. Dat is wat er aan de hand is. En dat zijn gewone mensen. net zoals jij en ik. En uh, ja. Nou, het, het... Wordt als het, als het, het wordt een chaos natuurlijk daar. Dus chaos, oh, uh, uh, ziek, ze zijn ziek, oh, psychische stoornissen, dat is uh, ja, één op één hetzelfde. Ja, precies. En hoe, uh, ja, hoe vaak is Trump wel niet gediagnosticeerd in uh, de <laughs> afgelopen jaren? Ja, weet je, uh, ja, dat is gewoon natuurlijk allemaal, of hoe moet je zeggen? Uh, heel veel mensen hebben er een handje van om meningen die ze niet wel gevallig zijn af te schilderen als ziekte of als, uh, ja, als, als ziekte. En ja. dat, dat is het gewoon niet. Even over, de, de, de normaal gesproken hebben we het daar al wel eerder over altijd met, met een bepaalde gast. Of het nou een stoornis is of een kwetsbaarheid, hoe je daar zelf dan over denkt. Vind je eigenlijk dat, er wel, uh, dat die DSM dat dat wel ergens op slaat, die indeling? Want als ik nou jouw verhaal hoor, dan denk ik, wat ik weet over die aandoeningen, kwetsbaarheden, stoornissen, is uh, totaal uh, anders dan ik het nu van jou hoor. Dus dat betekent dat het dan weer zoveel verschilt per persoon. Is er dan wel zoiets als een, een label of een kwalificatie, een klassificatie? Nee, nee het, het, het, het is ook gewoon... Uh, bewezen, hè, de afgelopen 20 jaar is er heel hard gezocht in het brein, heel hard gezocht in het DNA, niet te vinden. Ja. Depressie zijn niet te vinden, psychose zijn niet te vinden. Je kunt geen hersenscan nemen en zeggen van, oh, nou, hier zit het. Nee. Hier zit of het. een bipolair gen. Oh, of een bipolair gen, niet nee. te vinden. Het is niet te vinden. Hè, er zijn heel veel biomarkers die iets van een verhoging geven, maar het is niet één ding. En dat zegt, ja, dat zegt dus eigenlijk dat uh, wat we... Uh, wat we nu... diagnosticeren... heel veel dingen zijn. En, uh, en, en je hebt... Um, en, en, en ook heel erg... cultureel bepaald is. Hè? Wat vinden wij geaccepteerd gedrag? Wat uh, vinden wij... Uh, wat vinden wij goed uh, gedrag? Dat soort dingen. Ja, ja dat, dat, dat is dat, nog wel acceptabel... en wat niet. Dat ja, verschilt per cultuur... Per, per, per continent. Cultuur, ja, per, per, maar ik denk zelfs. Ik, ik denk dat er in de creatieve industrie meer geoorloofd is dan in uh, de bankenwereld. Ja. Uh, en, en, uh, en, eh, en dat de ene persoon een leven heeft wat heel uh, uh, waarin veel meer is toegestaan, omdat hij dat voor zichzelf zo heeft uh, opgebouwd en dan een andere persoon. En uh, ja, dus dat is, dat is, uh, het heeft zoveel te maken met sociale omgeving en uh, en dat soort dingen. Als ik het zo hoor, dan heb je daar heel goed over nagedacht... en ook wel een beetje een soort van filosofische inslag... hoorde ik er net ook een ja. beetje. Denk je dat, je, dat, dat er over vijftig jaar... dat dit er allemaal heel anders uitziet? Ja. Hoe dan? Um, nou ja, ik denk ik, dat we af gaan zijn... van heel veel klassificaties. Uh, uh, en dat uh, we veel meer uh, gaan kijken naar het individu. En... Um, en dat ik ook denk dat, um, dat eigenlijk misschien wel de verkeerde vraag wordt beantwoord uh, door de psychiatrie. De psychiatrie is bezig met pillen en therapieën. En volgens mij is dat de hele verkeerde aanpak. Volgens mij moet je gaan kijken naar wat is een goed leven voor iemand. Wat is belangrijk in je leven. En dan is die psychische kwetsbaarheid een randvoorwaarde. Hè? Ja. Dus die, die, die psychische kwetsbaarheid moet op een bepaalde manier onder controle zijn om een bepaald leven te leiden. Ja. Want als je helemaal iedere dag altijd psychotisch bent, dan is het wat lastig. Ja, maar tenzij, want dat is dan een beetje hoe ik er meer over denk, als je, eigenlijk zou je de, de vraag moeten zijn, waar heb je last van? Wat vind jij vervelend aan jouw ja. leven? En dan gaan we dat oplossen. En wat in mijn geval gebeurde is... ...jij hebt een bipolaire stoornis... ...daar heb jij last van... ...dus je krijgt deze medicatie in... ...en heb je er geen last meer van. Maar nee. dat was niet, loste niet mijn probleem op. Mijn hulpvraag was iets anders. Nou ja, precies. Dat is, dat is het hele uh, uh, ding. En, dat, en het, gaat, ja, het gaat echt veel meer over... ...volgens mij... Uh, wat, ja, de, ...volgens mij is de vraag van... Hè, ...wat is voor jou een goed leven... ...en wat, um, en wat heb je dan nodig... Wat heb je dan nodig? En dat is zo individueel en zo persoonlijk. Wat, wat, uh, ja, wat, wat voor één fantastisch is, is voor de ander verschrikkelijk. En wat voor, uh, ja. Maar dan ga ik even de advocaat van de duivel van de gezondheidsprogramma, god, spelen. Uh, <laughs> als je dan, dat kost heel veel geld, want dan moeten we namelijk voor iedereen moeten we een soort individueel plan gaan maken... Uh, met psychologen kijken wat er, wat, wat je, waar je van houdt. Wat echt diep jouw passie is. Wat je vooral moet vermijden. Dan moeten we voor iedereen een soort. Nee, nee, nee. De, de, het interessante is juist dat je, dat, dat je dus. Dat je eigenlijk zegt: van. We stoppen. Uh, we stoppen met heel veel van dat soort dingen. En we gaan het met elkaar eens over hebben wat belangrijk is. Eh, dat je. Volgens mij moet je. Moet je, uh, moet je heel veel dingen die nu GGZ. Uh, ...problemen zijn... Met elkaar, uh, ...zit vaak in... ...durven open te zijn... ...en kunnen open zijn op... ...op je werk, op je, in je relaties... He, je, ...als je... Uh, ...open kunt zijn... ...en daar... ...geen grote uh, gevolgen aan zitten... ...zoals dat nu wel is... ...ja, dan... Um, ...dan zijn we een stap verder... ...want dan, kunnen we, dan kun je gewoon... Uh, Zeggen van, nou ja, het gaat niet zo goed met me. Uh, en uh, ik, uh, dit is wat ik op mijn werk nodig heb, dit is wat ik van jou nodig heb. Uh, en daar hoef ik me niet voor te schamen, dat is niet iets wat uh, mij een slecht mens maakt. Het is gewoon iets wat erbij hoort. En hoe zou je dat het liefst zien? Dat de werkgever bijvoorbeeld ook bij zoiets betrokken wordt? Bij zo'n. Nou ja, van als... hulpvraag? Uh, Want dat uh, moet uh, natuurlijk dus ook. Dan... Ja, nou Schiet het ja, nog het, niet op. Nou ja, het, het, het is interessant natuurlijk. Hè. Um, daarin zit natuurlijk wel. Um, dan moet dus. Ja, um, dan moet dus echt wat. Uh, ik denk dat de, de verandering veel meer in de maatschappij gaat zitten. dan dat we die moeten verwachten van psychiater of van GGZ. Ik denk dat een maatschappelijke verandering moet uh, zijn. waarin we. Uh, dingen kunnen bespreken en waarin het stigma eraf is en waarin, waarin, uh, ja, al, of waar, waarin we open kunnen zijn. Ja, maar daar moet nog wel een hoop voor gebeuren. Er moet een hoop voor gebeuren. Er moet echt een hoop voor gebeuren. Maar ja, weet je... Um... Doe je dat ook met Samen Sterk zonder stigma bijvoorbeeld? Want dat is dan een club die, nou, hè? samen, sterk, <laughs> stigma... Ja. Uh, je zei net, dat doe je dan voor, voor uh, docenten, of uh, voor uh, studenten. Maar doe je dat ook bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven, voor directeuren? Ja. Of... Nou, nou, ik, ik ben uh, sinds kort uh, werkambassadeur. Dus um, dan doe je ook wat meer richting werk. Dat, dat doe ik, daar doe ik dingen in. Maar goed, er zijn heel veel... Uh, uh, uh, Samensterk heeft verschillende pilaren. Dus de media, uh, scholen, um, media, scholen, GGZ. En dan vergeet ik er nog één... Bedrijfsleven. En, we en werk, ja. ja. ja. Dus dat, dat, um, dat zijn de pilaren. En, en, op, uh, en we zijn met uh, uh, ruim honderd ambassadeurs. En ieder doet hm. daarin zijn, uh, zijn, zijn deel. En ik denk niet dat het alleen bij Samensterk ligt. Hè. Je ziet... Nee, er nee, uh, nee, nee. zijn veel meer mensen hiermee bezig. En, uh, en die heb je ook een aantal te gast gehad. Weet je? je kunt op allerlei manieren initiatieven ontwikkelen. om die bespreekbaarheid Zeker. beter ja. te maken. En hoor, hoor je er wel iets van terug ook? Als je bijvoorbeeld uh, vanuit het werkveld. hoe daarop gereageerd wordt. als jullie zo'n presentatie doen? Uh, ja, we hebben, we hebben altijd uh, um, feedback-formulieren. Uh, um, en dan krijg je dus wat feedback terug te horen. En ja, nou ja, wat ik, hè, ik, ik um, heb een virtueel college gegeven voor de uh, cognitieve gedragstherapie uh, um, conferentie voor psychologen. En dan krijg je wel allemaal bedankjes en dat het zo inspirerend is en dat ze de tips mee gaan nemen uh, in hun praktijk. Dus ik, ik hoop dat dat dan zo is. En wat zijn dan dat bijvoorbeeld voor zo'n praktijk? Oh, oh ja, praktische tips. Uh, bijvoorbeeld had iemand de vraag van... ja, um, ik wil het eigenlijk niet meer over depressies hebben... dus ik heb het over... Uh, ze had een andere term uh, bedacht. Oh. En toen, toen, toen, toen zei, en zei ze... zal ik dat dan met patiënten gaan gebruiken? Ik zeg van, nou, goeie vraag. De, vraag het even aan de patiënt zelf. Ja. <laughs> vraag, hoe wil jij het dat hebben? Ik het uh, hoe wil jij dat we het noemen? Hoe wil je dat we hierover hebben? En uh, ja... Maar wordt het dan ook niet een heel erg uh, woud van allerlei verschillende termen en een semantische discussies over wat nou wat is? En het is ook een beetje dat ik heb het probleem, niet het probleem, maar wat ik in de allereerste podcast een beetje een discussie over had met Anne toen. Over wat is nou stoornis en wat is nou kwetsbaarheid? En hoe, hoe, wat vind je nou hè, wat het een is en wat het ander is? En ik, ik ben er misschien gewoon omdat ik wat simpeler ben, gewoon er zelf ook wat simpeler over. Dat ik, ja, ik heb een bipolaire stoornis. Nou, noemen we het lekker stoornis. Het maakt allemaal niet veel uit hoe ik het noem. Nee, het, het, uh, nou ja. Het, het moeilijke is dat uh, taal natuurlijk wel uh, dingen met zich meedraagt. Hè? Dat psychose anders geïnterpreteerd wordt dan schizofrenie. Dat als ik het heb over het woord autisme... dat er allerlei beelden bij je opkomen. Ja. Dat, dat maar is te... het dan het woord wat we moeten bestrijden en vervangen... of moeten we het beter uitleggen? Allebei. Ja, of nee Ik denk, denk dat, dat, dat, het dus, um, dat die discussies over taal dus heel belangrijk zijn. He, dat je met elkaar het over hebt en dat je daar ding, dingen uh, uh, mee doet. En ja, weet je, er wordt vaak gedacht of zo, dat taal of zoiets vaststaands is. Dat we met elkaar afspreken, dit spreken we allemaal in Nederland en dan... En dat verandert dan nooit meer. Ja, dat is natuurlijk een dikke, vette onzin. Ja. Uh, weet je wel, als ik, uh, um, als ik uh, 25 jaar geleden had gezegd. het over TikTok had gehad. en uh, een appje op je smartphone. dan zeggen ze: waar heb jij het over? Ja, dat is niet <laughs> <gerootisch. laughs> precies. <laughs> precies, nee, maar dat. dus weet je wel, die taal ontwikkelt zich. en, en uh, ja. En, uh, en, en uh, uh, uh, cultuur ontwikkelt zich, ja. En dat, dat gaat niet uh, over jaren, maar dat gaat over decennia. En dat, uh, maar dat, het verandert. Maar snap je wel wat ik bedoel als ik zeg, ik wil het graag stoornis noemen, omdat ik dan heel duidelijk maak uh, aan mensen, als ik het ga uitleggen, dat dat is wat ik probeer uit te leggen, dat woordje stoornis. En waar andere mensen misschien een ander beeld bij hebben, van oh, je bent echt gestoord en stoornis dat hangt er een beetje omheen normaal als ik het nou heel goed uitleg dan gaat dat kleven aan het woordje stoornis ja de, de, dat kan uh, ik, ik, voor mij is dat ik, is, ik kan het allebei He, je kan je kan je eigen uh, je eigen taal ontwikkelen dat is heel belangrijk denk ik om om om het over jouw persoonlijke ervaringen te hebben ja dat dat uh, en voor de een is dat uh, het hebben over stoornis, de ander is dat het hebben over kwetsbaarheid. Voor een ander is dat weer heel anders. Ja, ik bedoel, als we, als we ook geen probleem maken van het feit dat iedereen uh, andere kleding draagt, waarom mag dan niet iedereen zijn eigen taal ontwikkelen om te hebben over zijn nou, dan eigen Dan ga ik, ga ik nog een keer kritisch proberen te doen. Ja. Uh, want je bent een uh, gameontwerper ja. en in gameland en in uh, de wereld van codes en dat soort dingen zijn allemaal extreem, extreem duidelijke regels. Omdat als je dat namelijk anders doet... Dan dat hele programma in elkaar dondert. Dus iedereen moet een beetje op dezelfde manier werken. Dus dezelfde termen gebruiken, dezelfde begrippen hanteren. Waarom, waarom zou dat dan anders zijn in de, in de psychiatrie? Um, waarom zou dat dan anders uh, nee, ja, Omdat het iets anders is. Hè? Uh, je kunt dingen aan een computer uitleggen die je niet aan mensen kunt uitleggen. En je kunt dingen aan mensen uitleggen die je niet aan een computer kunt uitleggen. Ja, niet, uh, of moet je het zeggen? Nou, He. als, je, als je duidelijk wil uh, uh, weten hoe het speelveld in elkaar zit, moet je duidelijke regels hebben. Dus als ze dat in de psychiatrie ook op die manier doen. Dus dat ze zeggen dit is een stoornis en dit is een, uh, een uh, dit is schizofrenie. Dan zijn dat afgebakende stukjes, hokjes. En dat... Ja, maar die, die hokjes zijn Die hokjes blijken dus. Of te breed, of te klein, of te, of, uh, of, of je bent alles aan het de definiëren... Of ja. Of het hoekje ho is dan net te breed en dan val je er net weer buiten. En dan mag je ben je geen onderdeel van de behandeling. Want ja, je, uh, je hebt een uh, oh ja, je zat in psychosebehandeling... maar je hebt de manie gehad. Ja, dan ben je niet meer alleen psychotisch. Dus dan kunnen we je niet meer behandelen. Ja, en weet daar heb je dat heb je in een code, heb je daar geen last van. Nee, nou. Kijk, weet je, dus, dus uh, ik denk dat die. Of dat, dat systeemdenken ons heel erg te tegen zit. Juist dat rigide idee van. Oh ja. Zo zit, dit is de stoornis en daar hoort dit bij. Dat is gewoon natuurlijk um, niet uh, zo vast omlijnd. En dat kan veranderen en mensen veranderen. En ja, ik ben, uh, ik ben ook iemand anders dan tien jaar geleden Want toen had ik nog nooit gehoord van psychose. Ja, en, uh, en over tien jaar denk ik weer een heel ander persoon te zijn. Ja. Ja, dat is uh, zeker zo. En er zijn ook mensen natuurlijk die een diagnose krijgen... en 15 jaar later uh, geen enkel symptoom meer hebben van die diagnose... maar nog steeds hebben. Ja, precies. En dan is de vraag van wat... Ja, ja nee, goed hè. Als je geld wil krijgen van een zorgverzekeraar... is het een handig middel? Uh, maar uh, om, om het te hebben over uh, wat jou persoonlijk aangaat... denk ik niet dat DSM een, uh, een helpend middel is. Nee. Of hoeft, hoeft te zijn, hè. Je mag... Als je als je het gevoel hebt van nou ja die diagnose beschrijft echt iets en die helpt mij. En die, uh, dat kan ook, hè. het kan heel bevrijdend zijn. Maar ik denk dat dat ook voor een groot gedeelte wel zoiets is. Ja, nou ja tu tu tuurlijk. Het, het kan je helpen, maar je, je moet wel zien dat het een construct is. Dat het, uh, dat het bedacht is uh, en dat het, uh, dat het iets is dat we met z'n allen min of meer bepalen. We bepalen met z'n allen wat normaal gedrag is. En dan bepalen we ook dus met z'n allen wat we dan ziek vinden. En waar die lijn getrokken wordt. Ja. Wat zou je veranderen aan jezelf als je iets zou kunnen veranderen? Um, ik zou um, soms wat minder chaotisch willen zijn. Hoe, hoe uitzicht dat? Ja. Um, nou, hoe uitzicht dat? Dat ik... Uh, dat ik van de hak op de tak kan springen. Dat ik heel erg. Um, ja, dat, dat ding, um, nou ja, het is wel beter geworden. Ik ben eraan gaan werken. Um, maar ik kon, echt, ik kon echt altijd alles kwijt zijn. Hoe, je, hoe, je, hoe kun je daaraan werken? Um, nou, dus een reminder-app op je telefoon hmm. constant gebruiken. Dus nadenken: oh, dit. dit uh, of nee. Uh, ik ga uh, volgende week naar vrienden. Dan ga ik eten. Oh, ik moet een cadeautje kopen. Bijvoorbeeld, zet je, kijk je wanneer ben ik dan vrij? Woensdag om drie uur ben ik vrij. Dan krijg ik op dat moment een pop-upje cadeautje voor vrienden. Uh, als, uh, nou, mijn... Want wat, als, je, als je dat niet doet, dan ga je dus pas vrijdagmiddag denken: Oh, ik moet nog een cadeautje hebben. Oep. ja, dat. Ja. En, uh, en mijn portemonnee zit aan een ketting, aan mijn broek, altijd. Eh. Uh, door schande wijs te worden. <laughs> die, zit dus, uh, de, uh, die zit daaraan vast. En als je dus een bankpasje pakt, doe je dat bankpasje precies in dezelfde plek terug als je altijd doet. Want anders is die kwijt. En uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ik moet, ja, ik, ik, ik, breng daar, uh, ik moet heel bewust die structuur aanbrengen, anders is het chaos. En dat is nog steeds zo. Ja. Dus als je dat nu niet zou doen, zo'n week... Zo uh, die app gebruiken, dan uh, gebeuren er allemaal vervelende dingen. Uh, dan, of hoe moet je het zeggen... Uh, dan gebeurt het, ja, dan gebeuren er wel of, of, ja, vervelende dingen. Ja, dan ben ik... Nou ah ja, pasjes kwijt. Ik, en pasjes, pasjes kwijt. Ja. Uh, dingen, uh, uh, ja, ja, gewoon spullen kwijt. Um, uh, nee, gewoon... Um, dan ben ik minder... Of hoe moet je het zeggen, Ja, tja, uh, ja al die rem reminders wekelijks helpen we gewoon om die structuur te bouwen. Ja. Dus dat is iets, als jij iets zou kunnen veranderen, wat helaas helemaal niet kan, <laughs> Nee. dan zou je dat wel... Uh... Ja, het zou wel fijn zijn als ik dat... Als dat gewoon... Uh, als die dingen natuurlijk zouden gaan. Maar ik moet er heel, heel hard aan werken om, dat, om, om die structuur... Uh, te behouden. Maar het gaat dus beter, zei je. Ja, het gaat beter. Dus het werkt wel als je daar een beetje ja, controle ja, over probeert te... Tuurlijk. Of hoe moet je zeggen, dat is natuurlijk... Uh, uh, wat ik al zeg, je verandert over tijd. En als je, en als je uh, uh, iedere dag iets doet, dan wordt het uiteindelijk een routine. Hè. Het eerste jaar dat ik dit deed, moest ik echt nadenken van, oh ja, ik heb nu mijn pasje vast en ik moet hem niet in mijn jaszak stoppen, maar ik moet hem in mijn portemonnee... op deze plek stoppen. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd, zeker als dus je net begint nee, te oefenen. Dus dan nee, stop je hem gewoon niet binnenzakken. zakken. en dan ben, ben je kwijt. Dan ben je hem kwijt en dan denk je... Goed, dus weer opletten. Je staat, nu, je staat nu af te rekenen met die bankpas. Waar stop je hem? Daar stop je hem. Nee, en, en, en, ja, en dan, Klinkt ook wel vermoeiend... als je daar nee. continu aan moet denken. Ja, om jezelf een soort van een structuur te bieden. Ja, je is het ook. En daarom zeg ik het. Ja, daar zou je dat wel willen veranderen. <laughs> zit wat in. Um, ik, uh, ik denk dat we het... Uh, we zitten op anderhalf uur. Ik denk dat we het wel een beetje gehad hebben. Zo. Of, er okay. zijn er nog dingen die jij graag wil vertellen? Wat ga je bijvoorbeeld... Ik wil nog wel weten wat je doet nu. Dat, uh, je droombaan gevonden. Ja. Dat, uh, dat las ik in het artikel. Uh, wat, heb je iets leuks op de planning staan? De komende tijd. Uh, nou ja, we zijn nu uh, met UIA bezig. Een, uh, een Europese subsidie. Waarin we mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Door middel van games en, uh, uh, en um, assessments uh, hun skills in kaart brengen. Nou, oh, dus, dat is cool. Dat is cool. En, dan, uh, en, en het doel is daarmee uh, dat ze sneller een baan vinden. Of, uh, of uh, cross-sectoraal gaan kijken. wat dus ja, voor games laat je, laat je die mensen spelen dan? Ja, dat is, uh, dat is een heel type... Uh, assessment games, dat heet neuro-games. Dat is een hmm. heel uh, wetenschapsgebied. Maar... maar dat zijn gewoon uh, rekensommetjes en taaldingetjes. Op? Ja, precies. Het is niet een game met nah, <laughs> schieten en autoraten. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee dat, uh, hoe moet je het zeggen? Nee, dat, uh, dat, uh, dat niet. Maar gewoon door, uh, uh, door dat spelmatig aan te pakken en door mensen... Uh, Zou dat ja. niet iets zijn voor de psychiatrische wereld, zo'n soort game? Kun je daar niet iets voor ontwikkelen? Uh, zijn we ook. Uh, we zijn nu met een subsidieaanvraag bezig om, dat, om, om games te maken voor, uh, uh, uh, uh, voor dat soort, uh, soort, soort toepassingen. Ja. En wat voor toepassingen dan? Voor patiënten of voor mensen in de zorg die erbij um, werken? Om stigma aan te pakken. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Nee. <laughs> nee, ja. <laughs> dat ja merk ja, ik. Ja, nee, nee. Daar kan ik nog niet te veel over zeggen. We zijn ermee bezig. Oké, okay, super cool. Laat, laat me weten als ja. het weer is. Heb jij nog iets? Uh, ja. Uh, nee. Ik denk dat ja nee. Wel... Nee, nee. ja, nee. Ja? Nee? We hebben het allemaal zo. Denk er even over na. Nee. <laughs> Oké, okay, nou dan wil ik je gewoon heel erg danken voor het komen. Ja. We zijn er meteen de kou weer in. Ja. Verschrikkelijk. Dankjewel Thijs. Tot zover deze aflevering van de Pillenkast. Wil je zelf op bij psychische problemen? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week is er weer een nieuwe Pillenkast. Graag tot dan.